Alles onderdrukken en maar doorgaan en doorgaan. Welkom in de Praatkamer, mijn naam is Rob Schaap. In aflevering 53 is Bob mijn gast. Tijdens een trainingsmissie raakte hij betrokken bij een zwaar ongeluk. Hoe maak je in de stoere mannencultuur van Defensie je kwetsbaarheid en die van anderen bespreekbaar? Dit is het verhaal van Bob. Ik ben Bob en ik heb een traumastoornis en depressie. Dat is leuk voor Bob, maar dat is niet wie Bob is. Bob, welkom in de praatkamer. Ja, dankjewel. Uh, ik zei het net al, normaal gesproken... Dus, ...begin ik altijd al standaard gewoon met de vraag... Uh, ...waarom heb je je aangebeld? Maar in dit geval uh, heb jij je niet aangemeld. Ik heb jou uh, zelf gevonden via Robin. Ja. Uh, vertel, wie, wie is Robin en waarom zegt hij? ...nou, die Bob die moet eens bij jou in de podcast. Ja, uh, Robin uh, is een uh, initiatiefnemer van uh, Knak uh, Moment... Uh, samen met Ronaldo. En Knakmoment is opgericht uh, vanuit hun twee om uh, mentale gezondheid uh, bespreekbaarder te maken binnen Defensie. Um, nou, en zo ben ik ook in contact gekomen met Robin. Eerst uh, begonnen met hem. en nee, Ik heb een vraag, want ik heb uh, wat hulp nodig. Um, maar, en uiteindelijk heb ik ook mijn verhaal gedaan op Knakmoment dus en zo hebben we elkaar wat uh, beter leren kennen. Um, en zo ben je waarschijnlijk bij mij uh, terechtgekomen. Ja, ja ik heb toen een keer een oproepje gedaan van... nou, ik zoek weer wat mensen, de podcast gaat weer beginnen. En toen kreeg ik van, uh, van Robin uh, de tip van... nou, dan moet je eens met Bob gaan praten. Bob heeft wel een interessant verhaal. Ja. Nou, dus daar zit je dan. Ja, daar zit <laughs> ik dan. Nou, ik ben blij dat je er bent. Ja. Um, uh, wat is jouw verhaal? Waar moeten we beginnen? Ja, waar moeten we beginnen? Ja, um, nou, het is allemaal ont ontwikkeld... of ja, heel mijn verhaal is uit het uit mijn trauma... Uh, en dat heeft heel veel losgeweet en dat uh, heeft een bepaalde seur met mij gehad. Uh, en daar vertel ik nou verhalen over, geef voorlichting naar voren. Ja, was het dan slim om te beginnen? Ja, ik weet het niet. Ja. Ja, ik voel, laat ik het anders gewoon zelf maar beginnen. Ja. Ik, het altijd, ik vind het ten eerste heel mooi dat er het knakmoment bestaat. Want uh, Defensie, je ja, moet natuurlijk altijd een beetje denken aan stoere mannen. En stoere mannen die praten niet over hun emoties en die vertellen niet wat hun dwars zit. En uh, de kwetsbaarheid helemaal niet. Gewoon stoer voorkomen en uh, that's it. Dus ik vond het heel mooi dat jullie dat wel doen. En daar wel open over zijn. Ja, ja dat is inderdaad um, de cultuur ook weer bij ons heerst. Hè? van uh, Geen gelul, emoties kun je uitschakelen, we gaan voorwaarts. Ja. Er zit een beetje een paradox in. Um, want wij moeten af en toe in ons werk moeten we onze emoties, uh, al kan dat niet helemaal, maar even onderdrukken. Even uitschakelen. Uh, als er mensen gewond raken of hoe dan ook, dan uh, heb je niet... ...iets aan iemand, even grof gezegd... ...je zit huilen, dan moet je gewoon even... ...even zakelijk zijn, even werken. Ja. Um, en dat is een beetje een motto... ...wat je eigenlijk in je opleiding wordt... ...je wordt heel gevonden op militairen... ...dus uh, doorzetten en... Uh, ...dat heeft zoveel meer betekenis... Uh, ...dat doorzetten en dat leer je allemaal... ...en dat is ook echt nodig in ons werk... ...dus dat moet je echt kunnen. Um, maar ik, bijvoorbeeld als ik uh, voor mezelf uh, betrek... ...ik was heel goed in het uh, doorzetten... ...en uh, geen gelul en uh, voorwaarts... En, uh, onderdrukken van de ja, emoties. Ja, onderdrukken. Ik ben je gewoon stoer. Hè? Ik ben leider, dus uh, ja, ik ga niet huilen. Ben, doe even normaal. Dus daar ben ik heel goed in. Maar ik ben eigenlijk niet zo goed. in. ik heb eigenlijk maar geen idee als ik eerlijk toen de tijd was hoe moet ik dan met die emoties omgaan en lullen en huilen en dat was allemaal raar. En uh, daar proberen we samen knap moment een verandering in te brengen. Dus van het is een keer oké okay om even hè, te zeggen wat zwak wordt genoemd, wat natuurlijk helemaal niet zwak is. Nee. Uh, om dat om te draaien, dat beeld. Dus dat betek het betekent ook niet dat je op het uh, slagveld... of eh, op het, het veld in de strijd... het van de strijd gewoon die emoties wel laat komen. Ja. Dat kan best uh, functioneel zijn om ze dan niet te hebben. Maar nee. je moet ze wel een keer eruit... Uh... Ja. ja, we leren heel goed in die opleiding... en in je vorming en in je loopbaan... hoe je het moet onderdrukken... en hoe je onder de hoogste stress dit dan moet doen. Maar we leren eigenlijk bijna niet. Um, en dat er wordt trouwens steeds meer. En dan, um, maar in ieder geval vroeger was het... Um, ja, gewoon voorwaarts, maar je leert eigenlijk niet hoe je er anders mee moet omgaan. Nou, had je daar tegen... vroeger vroeg ook wel last van dan? Als je dat... Uh... Nee. Nee, ik niet. Uh, ja, in ieder geval had ik er last van misschien wel. Of onderdrukte ik het heel goed. Ja. Um, maar ik heb uiteindelijk wel... Uh, sinds dat, dat trauma is het wel allemaal gaan opstapelen bij mij. En uh, het is zo erg zelfs dat ik gewoon twee jaar mijn mond heb gehouden. Omdat ik me ervoor schaamde. Dus ja. uh, ik, had, ik, ik heb een trauma meegemaakt. weer bij Defensie dan natuurlijk even de mensen die luisteren en nog niet door hadden. <laughs> uh, en mijn trauma is niet. Uh, ik, ik ben niet in de tijd binnengekomen dat we naar Afghanistan en Mali gingen, zeg maar. Uh, maar mij is gewoon tijdens een oefening. Hè? Dus we oefenen heel veel in het uh, buitenland en noem maar op. Uh, is dat ontstaan? Dus, wat gebeurt met mijn chauffeur? Uh, en op een gegeven moment kreeg ik daar nachtmerries van. En dan weet ik het allemaal. En, Natuurlijk wist, ieder mens weet wel als je drie keer over de nacht wakker wordt en je hebt dan meerdere keer in de week dat dat echt niet goed is. Maar ik durfde daar gewoon niet over te praten. Mm. En dat ligt niet helemaal, het uh, is echt niet te wijden helemaal aan mijn opvoeding uh, binnen de Defensie. Maar ook gewoon wat heb je vanuit vroeger meegegeven, noem maar op. Tuurlijk, ja. En die cultuur, in ieder geval, uh, het lijkt dan van de buitenwereld, en nou, we zijn allemaal stoere mannen en vrouwen en we huilen nooit en weet je het allemaal. Maar op een gegeven moment ga je er echt in geloven en ja, dan is het heel moeilijk om dat uh, anders te zien. Ja. ja. Je zei, bij een oefening was dat gebeurd. Ja. Is het dan ook, als er, als er zoiets gebeurt, ik weet niet precies wat er, wat er is gebeurd, maar als er zoiets heftigs gebeurt, want het blijkbaar is het erg heftig, is het dan ook een moment dat jullie daarop evalueren als je terugkomt? En dat er wel een moment is om daarover te praten? Ook al zijn dat dan misschien niet heftige emoties, maar gewoon om het... Te, een soort debrief. Um... Ja, in ieder geval, uh, als je op uitzending gaat, en wordt, dan is het natuurlijk ook een heel trek daarna en als er iets gebeurt. En op oefening um, is het maar net ook hoe het geïnterpreteerd wordt, zo'n ongeval. Mm. Dan kan ik daar misschien even een stukje op inwijden in hoe dat naar buiten is speelt want dan ben ik achteraf uiteindelijk allemaal uh, achtergekomen uh, door met uh, bepaalde mensen te praten. Um, maar is, tegenwoordig is daar wel veel beter van net voor. Um, we hebben nu iets dat heet de collegiaal netwerk binnen Defensie in iedere eenheid. Eigenlijk moet je zien dat het allemaal families maar iedere familie heeft een paar mensen. En die hebben een, een opleiding gehad, een kleine, korte opleiding. Er gebeurt er iets ergs? Het kan zijn dat je iemand hebt neer moet schieten of dat uh, je iemand van de klimdol hebt af zien vallen. Dat gebeurt eigenlijk nooit, maar ik noem maar even wat. Ja. Um, kan heftig zijn. Kan heftig zijn ja. Ja, als je dat <laughs> ziet. Of, uh, um, dat je binnen 72 uur een gesprek met iemand aangaat en zo week de om, uh, mocht er iemand last hebben van iets, uh, dat dat ondervallen kan worden en dat die vent of vrouw op tijd de hulpverlening in kan. Ja. Uh, en dat leefde blijkbaar uh, in mijn tijd uh, ook al, of in mijn tijd uh, heb ik het over 2019 en nu is dat echt wel, toen heb ik nog nooit van gehoord en nou, blijkbaar uh, was dat er ook niet toen. En nu zie je binnen iedere eenheid dat er wel een paar van die uh, bepaalde type personen met functie uh, rondlopen. Nou, oh, dat is wel goed. Dus dat is uh, echt supergoed. Want ja. normaal, in jouw tijd, dus een paar jaar geleden, toen, toen was dat er gewoon niet. Nee, dus dat, nee. Ja, niet eigenlijk niet, zelf uh, naar uh, je heel... moeten gaan om te zeggen... Nou, ja. hoor, ik heb er wel iets meegemaakt, We uh, ja. wil even over praten. Nee, niet uh, binnen mijn eenheid uh, toen, nee. Hmm. En blijkbaar bestond het toen al, ik sprak laat iemand weer toevallig via Instagram... van, oh ja, dat was het toen ook, ook collegaal uh, netwek, dan. Mm, Oké, okay, nooit gehoord. Ja, <laughs> uh, en uh, dan hebben we het, uh, dat was in 2019 en dan zie je maar hoe snel dat uh, ontwikkelt. Dus ik denk uh, onder andere door uh, knakmoment wordt er nu echt wel in de highlighter gezet. Ja. Ik denk ook dat nodig is. Uh, ja, want uh, als je twee jaar lang, wat je net vertelde, je mond hebt gehouden. Dat is natuurlijk niet goed. Dat is voor niemand goed. Nee, nee. En dan dacht ik dat ik erg was. Dat, dat, dat, dat, natuurlijk denk je altijd zelf. ik heb het super erg en uh, ja. niemand heeft het erger dan mij. <lacht> en ik weet nog wel... En dat was ook de reden eigenlijk uiteindelijk waarom ik doe, waarom ik nu doe. Of wat ik doe, waarom ik dat doe. geen idee ja, ja. um, En daar ben ik later pas meer over nagedenken Maar ik kwam de eerste keer bij uh, mijn uh, psycholoog uh, terecht. En dan heb je een uh, intake van, hé, hey, wat is er nou aan de hand? En uh, hoe komt dat nou? En uh, waar kom je vandaan? Nou, al dat soort intro uh, gesprekken. En uh, ik zei van, ja, ik ben helemaal... Uh, ik ben helemaal de weg kwijt, ik heb twee helemaal mijn mond houden dat is te laat. Het is, uh, het is klaar. van uh, Ik word nooit meer, uh, de oude ik uh, praat ik toen nog in. abop ah, Bob, daar valt reuze mee hoor met jou, want uh, er zijn mensen die al twintig jaar in uh, ja. mond houden. <laughs> en in huwelijk uh, kapot me laten gaan, daardoor en noem maar op. Precies, en dan, van, ja. Wow. Dan ben je er nog redelijk op tijd bij. Ja, daar uh, valt nog reuze mee uh, <laughs> ja. Maar dat was maar wel in vergelijking mij... met wat twee, twee jaar lang je mond houden ja. over dit... terwijl je echt wel gewoon dwars zit, dat is echt niet fijn. Nee, nee. en ik denk echt... En dan voel ik echt medelijden voor ieder andere persoon... die nu nog uh, zijn mond houdt ja. binnen de, binnen de baas. En iedereen heeft hier of daar zijn reden voor. Alleen, we moeten wel laten merken... en dat vind ik dan zo goed aan een initiatief... En, waar ik zelf ook een aandeel in probeer te hebben. Uh, het is oké okay om iemand op te zoeken, om hulp te zoeken... Want het is echt niet goed als je twintig jaar je mond houdt. Als je, als je ja, ja. zo de cultuur proeft of ervaart dat je er niet over kan praten, en dan gaat het echt fout. Ja. En dan moeten we daarin wat gaan veranderen. Uh, die twee jaar dat het er bij jou niet zo goed ging, je zei het al, dan voel je, nee, je vindt het zelf heel erg wat je voelt. Ja. Wa waarom komt het er dan toch niet uit? Ja, op dat moment zie je het, in ieder geval, hè, dat is, dan praat ik uit de, de toen uh, tijd, zeg maar, mm -hmm. uit het verleden, uh, Schaamde ik me er echt voor. Dus ik dacht van ja, dit, ik, moet me, ik moet mijn mond houden. Ja, er zijn mensen die op uitzending mensen hebben ja, dood zien gaan. Kom ik aan met mijn halve houwietsige verhaal, doe even normaal, Bob. Ja, dat maak je jezelf wijs. Je maakt jezelf wijs dat het jouw verhaal eigenlijk niet zo heel <laughs> erg is. Ja, je maakt wijs dat het niet belangrijk genoeg is of nog niet erg genoeg. Ja. Dat is ook het vaakst ik van andere mensen. maar Het is nog niet erg genoeg. Nee, hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Als mensen ook naar me toe komen, ja, Bob, ik heb een probleem. Niet zo erg als jou, hoor. Maar um, van, nee, het is net zo erg als die van mij of van iemand anders. Maar al heb je, even om in vergelijking, al heb je last van je handen, wie is overleden, dan is dat net zo groot probleem als ik nachtmerkers heb. Ja, als je er last van hebt. Als je er last van hebt, ja. dan moet je er wat mee. Ja. En wat ik ook, uh, als ik voorlichten geef, uh, binnen de archerie doe ik dat dan vanavond dus binnen mijn vak, zeg maar... Um, ik zeg, als we een huis zien roken, dan bel, je, bel ik ook de brand weer. Waarom, waarom wacht ik totdat het helemaal in de fik staat? Ja. Maar een klein ook, brandje blussen is ook heel belangrijk. Dat, maar dat is makkelijker dan ja. wel heel dat huis blussen. Ook dat. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Um, en dat is wel een ja, van die dingen die ik uh, mee probeer te geven. Waar ik zelf ook van heb geleerd uh, dat het niet handig is om te wachten tot het huis in de fik staat. Nee, niet echt. Nee. nee. Uh, en uh, nou ja, wat je net zei, dat er mensen zijn die dus nu ook lang hun mond hebben gehouden over iets, durven er niet over te praten. Wat was dan bij jou het moment, misschien helpt dat, dat het toen bij jou een soort van omsloeg? Dat je dacht, ah, maar uh, ik moet het wel doen. Ja, dat is eigenlijk wel een uh, grappig verhaal hoe dat uh, tot stand is gekomen. Uh, want ik had er iedere keer last van en uh, noem maar op. En ik uh, bleef maar gewoon uh, een masker opzetten op weg. Ik ben uh, gelukkig en blij en. Uh, Heel veel grapjes. En dat was op een gegeven moment ook mijn coping-manier. Mijn sarcasme ja. en mijn grapjes uithalen. Dat... En het dat is ook als iedere keer de grappige guy die met een, een paal worstelt, En we verzinnen de raarste dingen um, En daar heb ik later ook geleerd waar het bij mij een beetje dwars zat. Ik heb uh, wat dingen moeten doen toen. Um, maar heel mijn club en wat we toen daar hebben gedaan. En nu klinkt het heel groot schade, maar het gaat over een paar minuten. Maar er is toen heel veel gebeurd voor wat voor ons in ieder geval zo is betekend. Of heeft betekend. Um, ...hebben we nooit waardering voor gekregen of zo. En uh, af en toe heeft... Ieder, nou, af en toe, ...ieder mens heeft een keer waardering nodig. Iedereen moet eens weten dat je ook goed bezig bent... ...in plaats van dat je alleen maar dingen fout doet. ze doet superveel met de mens. Je hebt nooit iets overhoort zeg maar. Nou, twee jaar uh, doorspoelen. Ik had een uh, weekje georganiseerd in het uh, buitenland... ...in Duitsland dan... Uh, ...om ergens te trainen in een speciaal... ...of ja, speciaal in een uh, andere setting... ...dan uh, waar we normaal in Nederland zitten. En dat was tijdens corona, dus uh, dat was uh, super moeilijk. Ik moest allemaal uh, formulieren regelen, testjes, dit, dat, uh, gezeik. Nou, heel die week uh, gehad en dan evalueren nog even op het einde. Hey, hoe beviel deze week? Wat nemen we mee? Wat nemen we niet mee? En toen zei iemand uh, opeens uh, ja, uit mijn groep, ik denk dat twintig man voor me zaten. Nou, Bob, we willen jou even bedanken. We begonnen allemaal te klappen en weet je het allemaal. Voor wat ik die week voor hen had geregeld. En toen dus ook dus dicht. <lacht> en we deden en de vond ik, ja, dat mag niet, joh, dat mocht niet voor mezelf. En, uh, yeah. Uh, dat was raar. Het is toch gewoon normaal ja, dat toen, ik dat uh, heb gedaan. Ja, ik ga toch, nee, dat ga ik niet doen. Dank je voor. Uh, nee. En toen zoek ik helemaal dicht en toen ben ik naar buiten en uh, zei: Bob, wat is er nou aan de hand? En, uh, nou, toen begon ik een beetje te praten uit mijn irritatie vanuit wat daaruit voortkwam. Toen ben ik weggelopen. En uh, toen is een gelukkige collega mij gevolgd, die ook de collega net weer gelukkig had gevolgd. Die was niet bij mij incident, incidenten, noem maar op. Uh, en toen ben ik helemaal in tranen uitgebarsten. Van, ja, ik trek er niet meer. Ik, dit, dat. Alles zie ik er op dat moment uit. Dan ben ik die, die vent nog steeds heel dankbaar voor dat hij dat heeft gedaan. En die zei: ja, Moet je dan is niet met een BMW gaan praten? Dus zeg maar um, bedrijfsmaatschappelijke werken. Dat is een beetje een opvanger, een soort tussenstap tussen dat en het MGGZ. Dus het GGZ, maar dan militairen. voor militair. Uh, nou, en zo ben ik uiteindelijk in die lijn gekomen. Um, Zok ja, je van jezelf? Ja, in het begin, uh, of in het begin op een gegeven moment, was het natuurlijk een, een way of life, hè, van uh, alles onderdrukken en maar doorgaan en doorgaan. En, uh, maar iets van verzinnen waardoor je er niet aan hoeft te denken. Maar toen had ik echt al van, ja, het gaat echt niet goed met mij. Toen zag ik het zelf ook in. ik kan iemand wel naar een psycholoog sturen, ja, wie zeg nee. zegt, maar als je het zelf niet inziet, dan... Ja, Blijf je dat masker ook gewoon ja, opzetten. En dan is het dat is allemaal goed. niet nodig. Nee. En uh, toen, toen, had ik, toen stond ik wel eerst voor, ik heb echt... Ik heb nog nooit zo hard in mijn leven moeten huilen toen uh, op die kamer. Um, ja, dat deed echt verschrikkelijk pijn. Maar ik denk wel dat het goed is uiteindelijk dat het is gebeurd. Want wie weet had ik er dan ja, nog steeds mee rondgelopen. Ja, tuurlijk, ja. ja. Dus daar uh, ben ik... Uh, ja maar dan gezegd. komt er een heel proces, hè? Want ja. dan ga je natuurlijk gewoon die emoties toelaten. Ja. En uh, vaker huilen, neem ik aan. Ja. Uh, ze opzoeken. Ja. Uh, met een psycholoog erbij. Kijken ja. waar het dan zit en zo. Ja. Uh, dat is een heel andere uh, situatie dan waarin je zat toen je gewoon deed... Oh, er is niks aan de hand. Uh, door, uh. Ja, dat heeft, me, dat heeft me heel veel gebracht, die uh, therapieën. Ik denk dat ik nu jaar anderhalf jaar erbij liep. Maar ik ben zo blij dat ik het heb gedaan... En dat zeg ik niet uh, als een soort campagne voor het MGVZ, zeg maar. <lacht> nee, nee, nee. Uh, ik ben er echt heel lovend over te spreken. Wat voor therapie heb je uh, gekregen, weet je dat? Uh, ja, grotendeels wel. <lacht> uh, ik ben uh, begonnen het, met, uh, met de EMDR. Uh, dat is eigenlijk zeg maar dat je een vinner of een lampje moet volgen... en dan uh, moet je eigenlijk, zoals wij zeggen, een storing bovenkamer krijgen... en dan moet dat gevoel afzwakken of te steken ervan. Ja. Nou, dat weet ik niet helemaal... En waarom dat niet werkt, was al een van de grappige... of ja, niet alles is grappig, maar <laughs> dat noem ik dan maar zo. Opmerkelijk. Uh, is dat gewoon iedere keer als er iets van emotie oppopte... van, uh, dit, dit raakt me. Want ja, jij gaat natuurlijk naar die traumatische ervaring terug... en dan moet je alles omschrijven. Dat is ja. verschrikkelijk, tuurlijk. Ja, dat is echt heel goed. Dat is heftig. Maar iedere keer zoek gewoon dicht. Ik liet er niet toe. Ik, had, ik was zo goed tegengestopt om dat te onderdrukken. En uh, dan praat ik ook niet meer tegen iemand... Als ik iedere keer toen in het begin bij de psycholoog zag en uh, nou, het raakte me, dan ging ik gewoon in de hoek zagen en denk ik van ja, ik ga niet huilen. Maar pak je niet. Daar dacht ik van, jij ja. nee, probeert me te laten huilen. Jij ja, gaat niet winnen. Een hele slechte mindset. Maar zo stond ik wel in het begin in die wedstrijd. Ondanks dat ik een beetje door hulp die hulp heb gezocht, accepteerde ik het niet helemaal. En gelukkig had uh, de psycholoog voor mij daar ook door: van ja, Bob, uh, bij, zo gaan we niet verder komen. Ik kan iedere traumatherapie doen, maar als je niet eens uh, de emoties toelaat. En dan komen we ook niet verder. Uh, nou, MDR, uh, nou, niet gehad. Of ja, wel gehad, niet gelukt. Um... Hoe vond je dat toen iemand, als die psycholoog dat, ja, sorry dat ik je onderbreekt, maar als die dat dan tegen jou zegt van. Uh, nou ja, zo komen we niet verder, hè? Als je het niet toelaat. Ja, dan denk ik ja, uh, dacht de... ja, van ja, wil gelul. Ik denk uh, ik, ik doe mijn best toch? En uh, ik zat een lampje <laughs> ja, precies, te volgen heb te kregen. Is dat niet al heel wat? Ja, <laughs> uh, ja dat is wel, wel moeilijk. Alleen, ja, ik heb er achteraf wel uh, heel veel aan gehad. Want buitenom. Dat het met traumatherapie niet, niet hielp, uh, heeft het me wel nu verder tot de dag van vandaag geholpen, hoe ik met de emoties omga en noem maar op. Ik denk dat ik, zeg maar, daar heb ik uh, profijt van de rest van mijn leven. Ik ben, dan ben ik blij dat ik dat op zo'n jonge leeftijd heb mogen leren. Ja. En dat ik in plaats van dag 50 ben. En uh, ja. als ik dit 50 jaar lang zo vol had gehouden en overdreven, dan, uh, dan wil ik niet weten wat er uit was gekomen. Dus ik ben. Ik kom je dan nog maar eens uit ook, ja. Zo lang ja, daar... ja, probeer dan maar eens af te leren, Precies. wat je hebt geleerd. Ja. Dus ik ben er echt heel blij dat ik dat nu al heb mogen leren. Dus, maar dat is ja. allemaal later op dat moment, denk ik allemaal, ah, glul en emoties ja, heeft... Ja. Dat is echt niet in een maand of twee maanden is dat weggegaan, want dat is... Ja, dat heeft jaren bij mij zo erin gezeten, van dat opvoeding tot, tot toen, met hoe ik met emoties omging. Dus een dus samen, ja, samenvatte van alles, van heel mijn leven, waarom ik zo ben, waarom ik ben. Ieder persoon eigenlijk natuurlijk. Ja. Ja, dat afleren is heel afmerkig. Nou, stapjes. En het lijkt me ook lastig als je dan vervolgens net die stappen wel uh, aan het zetten bent. Dat je dus langzaam dat een beetje toelaat. Maar vervolgens weer gewoon terug moet uh, naar je werk waarin eigenlijk de cultuur heel anders is. Ja. ja. Hoe hou je dan daarin staan? Want schuif je dan van de psycholoog waarin je dan wel open bent terug naar je werk en sluit je het dan weer af? Uh, in het begin heb ik dat wel gedaan. Dus um, ja, alles wat daar gebeurde, dat gebeurde daar en uh, daarbuiten is weer gewoon een heel mooie wereld. Ja. Um, maar ik moest ook leren om over mijn gevoelens te praten. Dus ik moest mensen ook opzoeken. En ik had op een gegeven moment ook dat in mijn eentje ga ik dit niet fixen. Uh, dus daar ben ik over gaan praten. Met heel veel ja, moed en uh, duwtjes in de rug, zeg maar. Ik denk dat op een gegeven moment de vrachtwagen mij uh, vol te doen. Uh, is dat uiteindelijk uh, gebeurd? En... Uh, nou, toen gebeurde er eigenlijk wel iets heel moois. Want ik werkte toen al drie jaar op die werkplek uiteindelijk. En als onderofficier uh, binnen de Fans je om drie, vier jaar van functie wisselen. Dus ik ben nooit langer in principe even in de simpele regel drie, vier jaar bij dezelfde familie. Uh, maar ik zat daar drie jaar, dus wel een heel bekende club. Uh, ook die lui waar ik de trauma mee had uh, gemaakt. En toen begon ik over te praten. En daar uh, werd zo goed op gereageerd, dat was ongelooflijk dat van ja die lauwe stoten me daar ik af, hoor. Ik ben uh, ik ben een leider uh, van een groepje. Nou, die zeggen van nou Bob uh, doei. je, ja. maar jij doe ik geen zaken meer. Maar dat gebeurde totaal niet. Alleen had ik mezelf natuurlijk wel wijs gemaakt natuurlijk in al die, in die twee jaar dat ik van ik was uitgekold. Uh, Zo ben toch ik een sterke leider. Gaat de Bob allemaal stap lullen. Ja. Maar dat gebeurde. Dat was super mooi. Uh, en daar heb ik op de dag van vandaag doe ik dan nog steeds. Gewoon praten erover. En wat ik nu ook merk, wel, op mijn doen en voorlichten, als ik er open over ben, zijn er veel meer mensen open over. En nu zijn de rollen af en toe omgeduid. Eerst uh, moest ik hun altijd hebben. En nu is het. Hun hebben mij nodig. Maar dat, dat is zo. Het gaat natuurlijk vinden. de hele rest van leven, ja. ja. Dus, uh, en dat is ook prima. Want iedereen heeft al eens een keer een dip. En je hoeft niet meteen natuurlijk naar de psycholoog te rennen van: nou, ik heb nu even een, een down-momentje, want uh, uh, uh, mijn vriendin heeft het uitgemaakt, of veel. Maar gewoon. Het scheelt er zoveel als we er gewoon over praten met elkaar. Dat ja. scheelt echt heel veel. Want... Ja, het is eigenlijk gewoon een kwestie van stoerdoenerij. Je ja. moet het niet te doen. Want iedereen heeft natuurlijk wel behoefte... om ja. gewoon af en toe eens te praten over wat je dwars zit. Of, uh, ja. Zeker met, met mensen die, waar je heel dicht en close mee samenwerkt. Tenminste, ja. dat neem ik aan dat ja. dat zo is. Ja, en uh, het is ook uh, een hele goede manier om iets te verwerken. Want als we allemaal wat meemaken in deze ruimte en niemand praat erover met elkaar, dan krop je het allemaal op... en dan komt er een keer uit op het meest niet ja, plezante moment, zeg maar. Dat ga je niet uitkiezen, maar dat moment, dat is dan waarschijnlijk verschrikkelijk. En daar gaan we het alleen maar over hebben. Dat kan al zoveel goed doen voor een mens. Ja. Ook uh, traumatische gebeurtenissen of ja, trauma, dat wordt natuurlijk soms iets te snel gebruikt. Maar als er iets heftigs gebeurt, hoef je niet meteen naar uh, het MGGZ toe te rennen... en uh, allemaal daar in die wachtkamer te gaan zitten en uh, gesprek met psycholoog te voeren... Maar het gewoon met elkaar over hebben, dat kan al heel veel doen voor iemand. Ja. En uh, als we die cultuur kunnen veranderen. Want we, ja, het mooiste is natuurlijk heel de wereld, maar dat gaan we niet bereiken. Heel Nederland Klein denkt stoppies. ook niet. <laughs> uh, maar die dolgoed binnen de fence, als we die mensen, als we de cultuur kunnen, 180 graden kunnen omdraaien. Van het niet praten over emoties, maar dat het juist zwak is als je er niet, niet, niet over praat. Ja. Dat zou mooi zijn. Kijk, in, eigenlijk ja, dat het gewoon stoer is. Als je ja, wel durft te zeggen hoe je je voelt. Dat is het ook ja. stoer. Precies. Ja. Ik, Kost veel meer kracht. Ik heb, ik heb hier en daar wel wat zware dingen in mijn leven gedaan. En fysiek en mentaal. En weet ik het allemaal. Maar het zwaarste in mijn leven, wat ik er nu toe heb gedaan, is therapie volgen met mensen overgevoerd. Dat vond ik het zwaarste in mijn leven. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat. Ik hoop dat dat zo blijft. Dat dat het zwaarste ooit in mijn leven wordt. Maar <lacht> ik denk het wel dat in ieder geval altijd in de top 3 blijft staan. Ja, je hebt er, denk ik, tenminste, spreek voor mezelf het meest aan gehad. Aan, uh... Uh, waardevolle lessen om gewoon, eh, hè, die je in therapie leert, om er wel over open over ja. te zijn. En dingetjes niet op te kroppen, want dat gaat alleen maar ja. etteren aan de binnenkant. Dat ja. komt er inderdaad gewoon op een keer, op een, op een moment waar je het helemaal niet wil, komt het eruit. Ja. Dus ja, als je dat met dat praat, in ieder geval kun je echt al een hoop oplossen. En dat zou eigenlijk iedereen ook moeten doen. Ja. Maar uh, ook, uh, ja, onder mannen, jongens is al, hey, je bent een man als je niet houdt En uh, als je nou even dan, uh, en bij vrouwen zal dat ongetwijfeld ook gebeuren... maar iedereen weet het in ieder geval iconisch... Hè, van jongetje en de mannen hè, daar naartoe. Ja, je moet uh, stoer zijn en groot en uh, weet het allemaal. Uh, dus uh, ja, dat wordt er zo ingeramd. En dan komt bij Defensie wordt het natuurlijk nog meer ingeramd. Wat natuurlijk echt wel een reden van dat zo is. Uh, ja, daar is het ook heel functioneel. Om ja, te het is heel functioneel. Kunnen. Alleen, ze moeten, iedereen moet begrijpen wie... Uh, en dat geldt niet alleen voor mensen binnen de Defensie... maar dat je een keer met iemand over moet praten je hoeft niet zo, zoals ik bijvoorbeeld... Dan neem ik mezelf even een powerpoint hou voor 30, 40, 50. Dat hoef je niet te doen. Nee. En je hoeft ook niet op Instagram te zetten... <laughs> uh, wat je allemaal meemaakt en wat je nou allemaal hebt. Dat, dat hoeft niet. Nee. Maar al vind je maar één persoon... al is een familielid, een vriend, wie... je daar in ieder geval af en toe iets mee deelt... dat is goed. Ja, dat is, als het maar niet alleen maar uh, op jezelf blijft... Ja. en uh, in jezelf blijft zitten ja. de hele tijd. dan schrijf je het van je af en deel maar reclame. Het, dat, dat, dan moet je zelf natuurlijk deels achterkomen... wat werkt nou voor iemand. Ja. Dat is, soms ja. werken voor mensen praten al helemaal niet... maar voor de meeste mensen wel eigenlijk in het gros uh, Als je dat al doet, dan scheelt zoveel de rest van je leven. Ja. Ja. Uh, in het leger word je natuurlijk ook heel erg getraind... op het overkomen van moeilijke situaties. Uh, heb je daar iets aan gehad als je dan... Hè, dus ook in zo'n traject komt met een psycholoog en een psychiater... moet je ook doorbijten, neem ik aan, doorzitten... Ja. Is dat, daar, er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, in het leger zitten en daar ook een soort van trauma aan overhouden, dingen gebeuren. Er is natuurlijk een, een plek waar er een hoop dingen kunnen gebeuren, ook met je emoties. Is dat dan? Is dat dan ja, ik vind het altijd opmerkelijk dat eigenlijk die mensen die dat dan overkomt, eigenlijk het best getraind zijn om door te zetten en uh, zeg maar die problemen naast neer te leggen. En toch leidt dat dan tot problemen, zeg maar. Mm -hmm. Ja, ik, vind dat, ik weet niet zo goed hoe ik het moet vragen aan je. Maar dat zijn, wat mij betreft, lijkt het met juist een groep... die daar heel goed mee om moet kunnen gaan, normaal gesproken. Veel beter dan een burger, zeg maar. Ja, maar ik, ik stamp je vragen denk ik wel. Ja, ik stel hem niet helemaal goed, maar ik snap... Stel... Nee, maar ik de essentie ervan. In ieder geval, daar gaan we nu achterkomen. Ja, toch? dat Als ook. Als begin te zenden. <laughs> uh, ja, het zijn mensen... Um... Het zijn gewoon mensen, net zoals uh, jou, iedere burger, hè? want achter het park zit gewoon iemand met vleesbloed, uh, noem maar op. Uh, en wij kunnen functioneel heel snel schakelen, uh, emoties even tijdelijk onderdrukken om uh, een hoger doel te halen. kan zijn op een klimtool waar mensen nooit zouden doen, insecten eten, uh, een vuurgevecht onder controle hebben. Dat, daar worden we op uh, getraind, zeg maar. Ja. Uh, in ieder geval de mensen. En dat is niet voor iedereen binnen de venstel uh, toepasbaar. Ook niet voor mij. Want ik, uh, ik zit niet iedere keer vooraan uh, bij een gevecht uh, in het vuurcontact. Mocht het zo zijn. Uh, en daar zijn we heel goed in. En uh, ook als het zwaar wordt. Als we ziek even erdoor zitten. Dan hebben we mentaal een mentaal knop. Um, en dat is de eer om op te geven. Het is je eer de naam om op te geven. Dat is eigenlijk een... Als ik het even moet om, voor de meesten is je eer de naam om op te geven. Dat is in ieder geval uh, een van... De, van een goede militair is dat een van de eigenschappen... Wie die hij bezicht. Hij geeft niet op. Het maakt niet uit of je zijn been breekt... bij wijze van spreken. Hij gaat gewoon door. Ja. Waar dan misschien... fout gaat... waar wij misschien af en toe minder... Uh, dealen. En dat is dan... Meteen, meteen ook een beetje die cultuur. Niet alleen maar. Want er zijn ook echte... eenheden en daar gaat het nu al een stukje beter mee. Uh, maar wij zien opgeven... als, als het... Uh, gaat over praten over emoties... Of over zwakheden. In ieder geval, dat denken wij, hè, dat zwakheden zijn. Dan praat net even als wij als ja. ife, Iedere militair is natuurlijk niet zo, maar dat doe ik zo. Ik denk dat het, dat heeft bij mij ook wel wat genekt. Ja, ik ga het toch niet opgeven, je gaat toch een door. Ik kan ja. het wel zelf. Ja. En dat kan iemand binnen ons sneller nekken dan misschien iemand anders... ...die een andere uh, vorm in heeft gehad in zijn leven. Ja, dat is precies wat ik bedoel, Ja, ja. ja. dus ik denk dat als je dat perspectief verandert dan zou die vent of vrouw daar natuurlijk heel goed in zijn. Want als hij uh, het praten over emoties, hulp opzoeken... als hij dat niet als opgeven ziet, dan is er niks aan de hand. Nee. Maar wel als je het ziet als... Uh, wel als je het ziet als een falen, ja. als uh, een zwak zijn. Ja. Uh, dat is, uh... Of ik moet mijn werk nu even tijdelijk neerleggen, want ja. hè, het, het is het opgeven. Ja, en ik denk als je die switch maakt, dan... en uh, dat geldt dan over hè, voor de burger... Uh, als je het zo niet ziet, dan je in zoveel stappen meer vooruit maken. Maar het is eigenlijk iedereen... Uh, je houdt jezelf eigenlijk alleen maar tegen. Maar dat is dus echt een cultuurdingetje. Want dat moet dan echt binnen de cultuur van Defensie ja, een soort van veranderen. Echt wel. Je... Ja, echt wel. Echt niet overal. en uh, is echt niet uh, over, ja, altijd to toepasbaar voor iedereen. Want ik wil ze nou niet over één uh, kant uh, scheren, zeg maar. Uh, maar al is het er niet, want eigenlijk als ik terugkijk op mijn blik uh, bij de toen het gebeurde trouwens met de mensen om me heen... wie ik direct heb gewerkt. Als ik daarop terugblik... is er eigenlijk nooit een cultuur geweest van uh, gelul, emotie... Uh, weet ik toch maar, dat, dat is er niet geweest. Alleen, dat heb ik mezelf al dat gemaakt. Je. Alles wat er tegen je geroepen is in je opleiding, noem maar op. Uh, zo, dat denk je. En daar hou je jezelf in tegen. Terwijl, als ik, nou, wat ik net zei, als ik erop terugblik... is het eigenlijk nooit zo geweest. Daar heb ik echt fantastische collega's gehad. En die hebben... Nou, tot de dag van vandaag, helpen ze me nog steeds. Dus het blijkt helemaal niet te zijn. Alleen, ja, als je jezelf dat wijs maakt... dan probeer je maar eens uit de realiteit te komen. Ja, ja, tuurlijk. Dat is voor jou de realiteit. Jij ja. denkt gewoon letterlijk dat het zo is. Ja. En, en de... ik ook wel te begrijpen, want ik neem aan... dat er ook hé, humor, grapjes... Uh, loopt niet zo te janken. Ja. Weet je wel? Dat zijn die, die worden heel makkelijk gewoon in zo'n groep uh, gegooid. En als ja. jij dan echt ergens mee zit... denk je, ja, shit, dat is ook weer... Ja. mag niet janken. Ja, <laughs> Eigenlijk. ja dus... Uh, ja, er wordt heel veel zwarte humor uh, wordt er gebruikt bij ja. ons en dat is ook een, af en toe een leuke manier om coping te hebben om, of iets wat heftig gebeurt, om dan een beetje uh, de lucht daarin te klaren. Um, nou, als jij uh, net binnenkomt en uh, ik ben uh, jouw uh, commandant uh, zeg maar en ik zeg hey, uh, kou is in de motie, daar kun je uitschakelen. Dat zeggen we ook altijd als werk kou zijn, het. Hey, uh, Geen gelul, uh, we gaan nu door en weet het allemaal. En, uh, ja, traan, uh, traanvocht is voor mietjes, weet het allemaal. Ja. Ja. Uh, nou, als, als jij mij niet kent en dan van, meent hij dat nou, en je bent net nieuw. En je hoort dat uh, twee jaar lang even, even overdreven. En dan ga je dat natuurlijk ook geloven dat ik echt zo ben. Ja. Dan ga je nooit naar nou, je lijnen de stap om te zeggen van. Nou, nee, tussen ik ik zit huilen, want uh, dit en dit. <laughs> dat ga je niet doen. Maar nee. Nee. Nou, het is ook een beetje een stoer. Uh, de, de, de, dat bedoel je denk ik ook. Het is ook wel een, uh, een manier gewoon om een beetje stoer te doen en ja die janker ja. houdt het binnen, maar als de echt baan komt, kun je best wel gewoon met mensen daarover praten. Ja, en dan wordt echt heel erg, uh, heel erg geaccepteerd. Ik ben, ik ben best wel openlijk dan over mijn verhaal, maar noem maar op. Uh, maar er is er nou -no iemand naar me toe gekomen? Zal vast wel iemand honden over wie dat denkt. Tuurlijk. Maar dat zegt dan meer, over die, meer over die persoon dan over mij. <coughs> uh, gelul en uh, dit, maar er is dus altijd van, mij hey bobbige ook mensen die mede keer op uitzending zijn, Nee, want daar kijk je binnen Defensie, als je nieuw bent, heel erg tegenom. Mensen die weg zijn geweest, die uh, contact hebben gehad of iets uh, zwaars hebben meegemaakt. Maar daar kijk je echt tegenop van, hij weet hoe het is. Mm. Daar kijk je in ieder geval, dat durf ik wel te zeggen, daar kijk je heel veel mensen die net binnen Defensie zijn, daar kijk je tegenop. Maar ook juist die mensen kwamen naartoe. Want die snappen dat juist, omdat die ja. hè, dat proces had doorzagen. Van, ja. hé hey Bob, knap dit de, de deelt en uh, respect hoe je ermee omgaat. En, uh, ja, dat, toen, de eerste keer dat ik te horen van iemand, en dan van, oh. Maar juist die mensen snijden dat. Die gaan niet zeggen, je stelt je aan. Nee, ik heb een kogel om mijn schouder gehad en uh, je moet niet lullen. Nee. Dat zeggen die lui allemaal niet. Want die, die weten hoe precies ja. hoe mentale gezondheid werkt enzovoort. Ja. Dat zijn juist lui waar je het minst bang voor moet zijn eigenlijk. En hoe doe je dat nou binnen Defensie? Want dat, je hebt dat knakmoment natuurlijk. Hè? Daar doen jullie daar heel veel over. Om dit soort mm. verhalen te vertellen. Op Instagram is daar een account van. Ja. Een web Website ongetwijfeld ja. ook. Ja. Met, met allemaal filmpjes enzo. Doen jullie ook in de organisatie zelf daar... Uh, weet ik veel gesprekken over voeren. Hoe krijgen we dit nou goed binnen Defensie? Um, er lopen al natuurlijk heel veel initiatieven binnen Defensie, zoals collega Netwerk en hier en ja. daar. Uh, en knap moment. Uh, het is eerst begonnen op uh, Instagram met mensen die een verhaal delen. En dat inspireert meestal mensen om hulp te zoeken. En dat uh, heb ik zelf ook. ervaring op de dag van vandaag krijg ik berichten van: hey, uh, dankzij jou ben ik naar een BMW geweest. Of nou, dat is ook mooi. Dat, dat is heel gaaf. Ja. Echt heel gaaf. Um, daar is mee begonnen. Gewoon bekendheid. Uh, Robin die heeft het, die bekendheid nog even wat meer proberen weg te trappen. Die heeft eerst uh, vijf marathons uh, in vijf dagen op elkaar gelopen. Ja, <laughs> nou, prima. Ja. Nou dat kon nog niet gek genoeg. Toen heeft hij uh, 25 uur landig gespeedmast. En uh, speedmast van de mensen die nu weten dat ze lopen, rennen, lopen, rennen. En heeft hij gedaan met een rustig van 45 kilo. Nou, ja, bizar. 25 uur land, 100 kilometer afgelegd. Ik heb het ook meegedaan. Niet zo lang als hem. Ja dat is... Allemaal de, en uh, natuurlijk krijg je de aandacht mee als je dat doet. Ja, Want je dan bent kreeg je wel je je ben, ben, ben, Dan ben je echt gek als je dat doet. Ja, ja, ja. ja Telegraaf, alles daar ja. wel zo overal te zien. Ja, het ja. was echt uh, helemaal initiatief daar ook omheen en uh, noem maar op. Uh, gewoon om het bekend te maken, het knakmoment, Onder andere. Buitenom heeft hij geld ingezameld voor zijn doel en dat weet ik het allemaal. Uh, maar het, het schijnt ook de schijnwerpers op de knakmomenten. wie is Robin dan? En uh, ja, noem precies. maar op. Ja. Uh, en het wordt nu steeds bekender en een uh, knapmoment moet eigenlijk een soort platform ook worden. Als ik het niet helemaal goed zeg, dan uh, hoor ik het straks wel een keer op in uh, vroeg of later. Hè. Uh, iets van een platform waar mensen terecht kunnen als ze vragen hebben over mentale gezondheid. Of misschien alleen al even willen praten met iemand hè, wie een lotgenoot is. Maar alleen ik... gericht op Defensie of gewoon breder? Uh, ja, ben... We richten ons nu op nu. De Defensie, ja. maar we krijgen af en toe ook burgers. Ik heb laatst iemand geholpen die, uh, die zag het leven niet meer zitten en weet ik het allemaal. En dat was een burger en die ja, had een knakmoment... En dan gaan we niet zeggen, nou, je uh, nee, er nee, zelf nee. uit. Hè? Je hebt geen groen pak. Uh, <laughs> uh, lekker belangrijk. Ja. Nee, nee die, hebben, die hebben we ook gewoon geholpen. Zo ja. goed als dat kan. Hè? Want we noemen het helpen. We kunnen de probleem niet weghalen, maar we kunnen wel... ...touwtjes nee. geven en um, eventueel een luisterend oor bieden. Wat ook wel heel vaak uh, goed doet voor iemand. Zeker. Dus ja. we hebben knakmoment.nl. En daar uh, staan bijvoorbeeld voor binnen de Defensie alle nummers op wie... je. Uh, van het MGGZ, de nooddienst, noem maar op, een BMW'er, hoe je dat moet doen. Want uh, net als je binnen een organisatie je komt en dan is het sneltrein... je moet uh, met de wapen schieten en je moet tactisch kunnen verplaatsen. En uh, dit, dat, EHBO, uh, weet allemaal. Uh, ja, dan weet je echt niet, als je net werkt, uh, hoe je zo hulplijn moet bereiken. Nee. En dat wordt ook niet iedere week besproken, zeg maar, op de werkvloer. Uh, dus dat is een mooi centraal platform. als je daar twijfels over hebt of... Uh, hoe moet dat nou? Kun je daar gewoon even naar de website toe? Kun je kijken hoe dat moet? Um, en dan word je er in ieder geval wat wegwijzer in. Of ja. als je een collega hebt die problemen heeft. Ja. Ook de eerste keer, toen ik in Groetsvormland was, had ik uh, een, een, uh, iemand uit mijn groep en die had een probleem. Zei dus iemand, ja, die moet je even doorsturen naar een BMW'er. En dan denk uh, wie is dat? Een uh, BMW'er? Uh, auto? Nee, toch? Uh, <lacht> geen idee. <lacht> en uh, nou, dat, daar probeer je wat meer in uit te breiden. En de doelgroep is nu defensie omdat we die natuurlijk wat meer aan kunnen spreken omdat natuurlijk heel veel ja. uh, we zijn ook burgermedewerkers, burgermedewerkers wie een, een verhaal doen dus zijn uh, mensen met een die zijn geen militair maar die werken dan als uh, ja, burger dus niet in de militaire staat uh, zeg maar die hebben ze niet achter naam staan werken binnen defensie En heel veel mensen die dit doen die doen ook een verhaal. Ja. Uh, nou, dat... ik denk ook dat het heel belangrijk is want je zegt net ook uh, van, uh, andere mensen weten ons ook wel te vinden ik denk dat jullie ook uh, als dat Knakmoment, zeg maar, ook een heel mooi uh, voorbeeld zijn voor precies ook die jongeren. Die gewoon, hè, uh, vooral jongens. Ja. Die wat misschien uh, als ze tiener zijn, wat minder makkelijk praten over dit soort dingen. Ja. Of uh, misschien niet bij de Fincie zitten, maar zich ook heel stoer voelen en denken: Wat, uh, ik ben toch geen mietje, ik ga niet lopen huilen. Ja. Daar ben ik ook een hartstikke goed voorbeeld voor. Ja, ja en uh, zo proberen we dat rond te spijnen. En dan uh, gaan dit jaar nog wat meer uh, projecten lopen. Aan de woensdag even weer uh, toevallig iets met knakmoment, blijkbaar. Of blijkbaar, dat weet ik natuurlijk al. Maar uh, <laughs> moet je weer wat doen? Kijk, uh, kunnen we weer wat doen? Um, en dan gaat het steeds meer rollen. Er zijn heel veel initiatieven. Uh, en dan gaan ze proberen te bundelen. En proberen echt de front uit te schalen. Um, dus het maakt niet uit uh, hoe en wat. We gaan, we gaan het fixen. Nu, Robin en Ronaldo's doel uh, was op een gegeven moment van nou, hij richtte dit op. En toen helemaal niet weten wat voor succes het werd eigenlijk. Van als we één iemand kunnen helpen met al, al de moeite, weer niet, dan is het al genoeg. Ja, dat is niet genoeg, maar dan... Ja, dan het... is het al wat waard. Dus, ja. Dan hebben we in ieder geval één iemand ja. kunnen helpen... wie diep zat of wie niet durfde te praten. Dat was een doel, maar eigenlijk... Nou, er zijn nu al honderden mensen, misschien bijna richting de duizend die ze nu al kunnen helpen, dus het explodeert helemaal. Even overdreven dan. Uh, en nu, nu zijn ze aan het kijken... We hebben al zoveel mensen geholpen. Hoe kunnen we dan nog meer um, samenvoegen? Want uh, bijvoorbeeld wat ik zeg... Um, ...als je mensen in de opleiding... ...wie binnen Defensie kwam al... Uh, preventief iets kan meegeven van... Uh, hè, ...dat... Um... ...zoek ik even een woord voor... ...de stigma wie er heerst... Mm -hmm. uh, ...als je dat al een beetje kan ontnemen... ...uit de opleiding... ...dus niet uh, dat ik in de opleiding kom staan... Uh, ...kijk hoe zielig ik ben... ...en uh, nee, je moet ik respect nee, hebben nee. voor mensen met... Uh, ...nee, dat niet... Um, ...maar dat stigma een beetje kan afbreken, afbreken van tevoren. Want iedereen, wie bij de fans komt, jongen, meisje, maakt niet uit, man-vrouw... Uh, die denkt toch wel emoties gelul en die heeft toch een bepaalde mindset. Want anders kom je denk ik ook niet bij de baas werken. Uh, maar als je dat stigma daar al een beetje kan afbrokkelen... Uh, dan, dan heeft dat in landtermijnen ook veel meer, uh, veel meer zin voor de inzetbaarheid van die man of vrouw. Ja, maar het lijkt me ook wel mooi dat je kan uitleggen aan het begin van dit werk is gewoon vraagt heel veel van je ook mentaal. En ja. als het soms iets te veel wordt, nou, dan zijn er deze hè, als je fysiek iets te veel hebt gedaan, dan, dan moet je ook af en toe een beetje rust ja. nemen, een beetje je spier een beetje laten voor wat die is. Misschien moet je dat als je mentaal even ook een beetje rust nemen en even het hoort er gewoon bij ja. eigenlijk. Eigenlijk zijn we mooi zijn dat dat gewoon in het hele complete pakketje zit al. Ja. Als je aankomt bij de Ja, dus als we dat stigma ook kunnen doorbreken en dat kun je, of ja, kun je niet echt doorbreken aan het begin, want en zullen dan mensen denken: Ja, wie is deze ventvrouw die dit staat te vertellen? Mooi verhaal, ik moet mijn opleiding halen, ik komt vooruit. Ja. Maar als dat zo doorgroeit uh, en iedere keer komt er een nieuwe generatie binnen en nieuw en nieuw. Dan op een gegeven moment loven er hè, in het ideale plaatje alleen maar mensen bij de fans die weten dat geen gelul is. En dat het gewoon prima is om er af en toe een gesprek over te hebben. Ja. Dat zou mooi zijn. En ze, aan de andere kant hè, merk je dan ook nog dat er heel veel mensen zijn die die cultuur nog wel waar heel erg aan vasthouden. Zo van, Mensen die, ik kan me niet voorstellen dat je nog nooit iets hebt meegemaakt... wat voor mentale problemen zorgt... maar dat je die gewoon altijd nog steeds wegstopt. En is die cultuur nog steeds heel groot? Of, nee. je zegt het, ver verandert langzaam. Ja. Dat is ook wel een beetje de tendens in de maatschappij... dat het wel mm. steeds meer verandert. Ik um, kan me ook voorstellen dat je er een tegenreactie van krijgt. Dat mensen zeggen, ja, ach, um, nou, Interessant topic is dat. Um, laat ik eerst beginnen. Is het... Uh, is je cultuur heel heftig nog of uh, heel vasthoudig? Nee. Hm. Ik meen nu steeds meer dat er echt... Uh, en dan kijk ik natuurlijk even alleen in mijn eigen keuken, zeg maar. Want ik kan echt niet uh, bij iedere kazerne langs gaan en uh, proeven. Dat nee. uh, is onmogelijk. Uh, maar als ik nou naar mijn eigen eenheid uh, kijk en het grotere plaatje binnen de archie wat we dan noemen, is dat echt wel beter. Er uh, uh, wordt daar echt wel veel meer naar gekeken en geluisterd. Uh, onder andere door het moment, mijn verhaal, noem maar op. Er uh, wordt er echt wel goed mee omgegaan, zie, zie ik zelf dan. Dus dan kan ik in ieder geval, voor de, de, de, de rest kan gokken... maar daar kan ik zeker over zijn, van dat leeft echt niet. Hm. Misschien wel de iets oudere garde zonder uh, dat ik hun op een uh, bos sla. <laughs> uh, dat zijn de oudere mensen die echt nog zo opgegroeid zijn... Ja, tuurlijk, uh, ja. die hebben meegemaakt en wie zo, uh, overtuig, uh, zo overtuigd van zijn. En dat is prima, dat moeten ze zelf weten... maar in het eind, aan het eind hebben ze alleen zichzelf mij. Dan vroeg of later uh, lopen die mensen toch wel tegen de scène aan. Dat gaat hun een keer nekken. En dan heel veel wat, ik uh, dacht een keer miljoen gesprek gehad met, natuurlijk, met psychologen na zo'n tijd. Uh, maar vaak komen die mensen uit dienst. En dan hebben ze, de, nee, dat pak niet meer aan, maar wie ben je dan nou echt? Ja, ja, die hebben tot ja. een pensioen, hebben die in de militaire wereld geleefd Van gelul, dit, dat en weet het allemaal. En dan? Dan heb je dat pak niet meer aan, wie ben je dan? Want dan zijn ze heel hun leven, de militaire, de major de sjezamejoor, adjudant geweest, die had een status. En als dat dan wegvalt, dan breken die lui al. Ja, dat wil je ook niet als je uh, nee, aan het eind ja. voor je carrière ja. zit. Want je, ik, ben, ik, ben, ik ben natuurlijk een militair, maar ik ben ook gewoon Bob. Ja. Ik heb ook gewoon een privéleven en daar moet ik ook tijd aan spenderen Ik heb hiervoor was defensie alles, hè? alles voor in het weekend werken, noem maar op, ik deed er alles voor. Dus ik had gewoon mijn burgerleven, om het zo maar even te noemen, had ik gewoon weggedrukt. Dat boeide allemaal niet meer. En uh, ja, dat is maar één ding. En dat is prima als je zo gemotiveerd bent. Maar je moet ook tijd aan jezelf runnen. En dat denk ik eigenlijk niet. Helemaal niet gewoon. Nee, eigenlijk. Dat was gewoon het je was leven. Gewoon, was gewoon, was, met, defensie. met Defense was mijn leven. Dus dat, dat, dat deed ik. Maar ook alles voor doen. En dat is prima. Alleen. Of ja, dat is prima in bepaalde zinnen. Maar op een gegeven moment moet het ook even klaar zijn. Uh, heb je dat daar geleerd dan ook in de, in de therapie? Om wat ja. meer tijd voor jezelf te Ik gaf altijd 120% en dat lag dan ook ergens anders. Ik gaf altijd 120% maar niet uit, al een uh, week op zondag, ja, dat is ook gebeurd. Op zondagavond werd gebeld: van uh, je gaat maandag een in. Nou, moeilijke keuzes, weet ik het allemaal. En ja, dan zeg ik geen nee. nee. Nee. Eigenlijk staat nergens op dat ik zondagavond een keuze, wordt gebeld of een keuze in wil. Ja, wil, zesdeels moet, omdat ik op maandagochtend dan meteen in sta. Maar je, en, je zegt geen ik, nee. Ik zeg geen nee. nee. Want ik, ja, Defensie, alles. En uh, ik moet zo goed mogelijk zijn. Dus ik doe dat gewoon. Nou, stomme verbazing hebben die cursus dan weer allemaal gehaald, zeg maar. Waarmee mensen uh, de eerste keer werden weggestuurd. Maar hij staat helemaal nergens op. Maar is dat dan ook een kwestie van geen nee zeggen? Dus uh, niet opgeven? Ja, dat was mijn persoonlijke bredenering ook. Of ja, bredenering. Dat is mijn persoonlijke overtuiging is al geweest. Uh, ik mag niet falen. Ja. Dus als ik één keer geen cursus haal of... Uh, een en die gaat uh, voor 10% niet goed, dan ben ik aan het falen. Dat was mijn mindset. Tuurlijk is dat geen falen, want <laughs> er is niemand die continu op 100% dat bestaat niet. En fouten maken, iedereen doet dat. Ja. Maar ja, ik stond zo helemaal niet in de wedstrijd. Ik mocht van mezelf nooit 90% geven. Alleen ja, als je continu op 100% van je, van je vermogen zit, dan op een gegeven moment, dus de benzine is even een keer op, die tank is leeg. Ja. Vroeg of laat, wat duurt het 10 jaar, 20 jaar, 5 jaar, 1 jaar? Gaat een keer gebeuren. Ik kon geen nee zeggen. Ik kon echt geen nee zeggen. Oh, moet ik dit doen? Ja, prima, doe ik wel. Maar, maar dat, ik, he, dat... ik ken wel een beetje, want dat is ook een beetje karaktereigenschap natuurlijk, die je dan hebt. Ja. Ik, ik was precies zo, vroeger ook, gewoon exact. Uh, en dan is het heel lastig, als ik vanuit mezelf spreek, om dan opeens te zeggen: Nou, die 80% is vandaag ook wel prima. Ja. Of 60, of 10. 10% is eigenlijk ook wel goed vandaag. Ja. Want het is eigenlijk best wel een klote dag. Ja. 10% is ook best wel goed, dat is dat ja. het. Ja, eenmaal als je dat uh, beheerst, dan, uh, dan ben je dan heb je echt een stappen gemaakt. echt. Dan heb je een marathon afgelegd. Ik denk dat bij mij ja, het is voor iedereen natuurlijk anders dat tijdsbestek. Uh, Ik denk dat. Ik ben er nu nog steeds bezig om dat te leren. Want je verandert de persoon niet zomaar. Dus zit, nee. die van binnen zit het echt nog wel. En af en toe is het ook goed hè, uh, om. Even een stapje meer te zetten. Alleen niet altijd. Ik denk dat ik wel rustig nu al... Omdat dat ik nu nog leer. alweer ik een jaar mee bezig ben. Want dat kwam vooruit. Uh, we zien allemaal als mens gewoon zijn. Dan zien we allemaal hoorders op de weg. Hè? Dus stel voor die Bob. Hè, dus dan praat ik dan even in mezelf uh, hoe ik dat dacht. Ja, als ik eigenlijk die les 90% geef. denkt iedereen dat ik een, een klote onderofficier ben. Dat ik niet kan lesgeven En dat ik er niks van snij En dan, uh, dan word ik niet meer geaccepteerd. En ja. Dat zijn allemaal waanideeën. Wie je zelf... Uh, aanpraat. Aan en dat is heel menselijk, om het ergste van een situatie in te zien. Uh, alleen ja, dat moet je dus gaan veranderen. En uh, hoe doe je dat? Ik... Dan pak ik een mooi... Ja, hoe doe je dat? Ja, dat... <laughs> en, ja ik probeer even metaforen bij te verzinnen. Of we verzinnen, deze... deze gebruik ik wel vaak om mensen om wat duidelijker te maken... Stel voor ik sta, ik ga de klimtoor op met iemand. En die, die vent of vrouw die heeft uh, hoogtevrees. Hoogtans, het de naam. Dus die denkt echt als ik omhoog ga of moet afzeilen, ik ga dood. Dan kan ik tegen die persoon blijven zeggen van... Hey, luister, nee. je gaat niet dood, je zit uh, aan het touwtje, dit, dat. Gaat die persoon dat helpen? Nee. nee. De enige manier hoe je aan die persoon kan bewijzen dat hij niet dood gaat... is het door uiteindelijk da daadwerkelijk te doen. Een hele simpele metafoor, maar zo werkt... Het klinkt heel simpel, maar dat is het wel. Te laten ervaren. Bij mij in therapie... Bob, je moet die rand over. Je moet een keer naar beneden. Vroeg of later. En dan doe je dat van stapje voor stapje. Dat maakt niet uit. Maar je moet een keer die rand over. Dus Bob, ik kreeg letterlijk de opdracht, als het ware. Natuurlijk, je moet het allemaal zelf vullen en doen. Om eens een keer wat minder te geven. En dan die baanideeën die je creëert... Dan zul je zien dat dat eigenlijk 99% van de keer niet uitkomt. Ja, maar Bob, ja, maar... hoe moeilijk is dat als iemand een psycholoog tegen jou zegt. Uh, Oké, okay, dan gaan we dat uh, nu eens doen. Gaan we deze week, gaan we morgen of zo. Hè? Uh, ga je eens wat minder geven dan je eigenlijk ja, wil. Ja, dat is superlastig. Ja, dag, ja, hoe dan? Ja, dat, en, uh, <laughs> dat is echt, e echt lastig. En natuurlijk, achteraf, als je, als je naar mijn uh, therapieketen tot nu kijkt. en even je meteen de eerste keer maar geluisterd. En, ja, uh, tuurlijk. Natuurlijk, <laughs> tu dat is allemaal achteraf en dat is simpel. Ja. Maar dat gaat weken overheen, maanden. Ja. Dan ben, no, as you speak, ben ik daar nog steeds mee bezig om dat toe te passen. Moet ik, ik moet de rest van mijn leven, en dat is helemaal niet erg... ...moet ik er wel bewust van zijn dat ik niet weer in die valkuil terechtkom. Ik ben er nu bewust van en nu is het aan mij de keuze. Stap ik weer in die valkuil of geef ik af en toe een stapje terug? En af en toe val ik erin, alleen iets minder diep als dat even sens maakt. Ja, ja, zeker. Dus uh, er zijn zeg maar meerdere lagen van valkuil. Je snapt beter wat er gebeurt als je dus valt. Dus ik val niet meer zo diep. Ja, ja, ja, ik, ja. ik val er af en toe echt nog wel in... Maar ik, in plaats van 100 meter ga ik nu nog maar 40 meter naar beneden. Het um, dus zal altijd mijn voorkeur blijven, een van de velen natuurlijk. Uh, maar ik ben er nu wel bewust van. Maar dat heeft echt. Maar het, dat is is ook, het is ook, dat is ook weer. Dat heeft ook weer twee kanten. Want aan de ene kant is het natuurlijk wel heel goed om af en toe. Ik sport elke ochtend, tenminste, ja, dat doe ik. De ene keer heb ik echt totaal gezien. En de andere keer heb ik er wel zin in. Maar als ik ook geen zin heb, dan moet ik er ook uit. Dus dat zit dus wel ergens. Heeft dat toch ook nog wel een functie bij mij? Dat ik denk: fuck het niet aanstellen, niet nadenken überhaupt, eruit doen. Ja. Gewoon gaan. Dat, en, dat uh... is natuurlijk, en ik verlies me daar zelf ook wel eens in. Als het gaat om bijvoorbeeld... kijk Met sport vind ik het niet zo erg, maar in mijn werk vind ik het wel vervelend. Dat ik daar, en dat, dat gebeurt me ook nog steeds. Dat ik denk, oh ja, het is vrijdag aan. Nou, boeien, ik kan wel eventjes nu. Maar dan moet ik ook zelf proberen dat niet te laten doen. Dus aan de ene kant is het heel handig dat je zo'n eigenschap hebt. Aan de andere kant zit het je ook dwars. Ja. Je moet een beetje een mooie balans in zitten. Ja, heel mooi balans. In. <laughs> dat is bijna onmogelijk balans. Ja. Maar als je er al alleen al mee bezig bent, uh, doet dat heel veel voor je. Um, dus ja, en dat is eigenlijk sommige, sommige mensen er nooit tegenaan lopen, want die gaan gewoon naar werk en uh, het boeit ze allemaal niet en die werken gewoon 9 uh, tot 5 en geen minuut vroeger later. Uh, ja. En die laten we los en dat is natuurlijk ideaal als je dat kan. Als je zo letterlijk bijna respect voor als je, letterlijk alles kan laten vallen na een bepaald <laughs> tijd zitten en je denkt er niet meer aan, dat we, ja, ik kan dat ik niet. Ik snap die hoek, maar ik, nee. sommige mensen kunnen dat nou Maar voor de meeste mensen werkt dat niet. het nee, irriteert me ook altijd wel als iemand dat kan. Ja, ja precies. Dat is dan weer mijn... zwakte. Uh, ja, mijn zwakte. Dat, mijn ik... zwakte dat, ik, dat soort mensen liever niet. Nee, Maar iedereen niet. komt er vroeg of later natuurlijk. wel een aanraking, een ander verhaal natuurlijk. Um, maar voor de meeste mensen is dat niet zo. Um, ja, en, ja, ga daar maar eens mee om. Leer daar maar eens uh, van, die, van die rand af te stappen. En te ervaren dat al die gevaren die je op de weg zie liggen. dat 99% echt niet uitkomt. Nee. En ja, je moet het eerst doen. En de eerste keer dat doen, dat is echt super spannend. Dat is net zoals in, voor sommige mensen die hoogtevredes hebben... van de klimtol van de 20, 30 weken of meter. Zo spannend is dat. Ja. Dat is alleen een hele andere context. Ja, ja dat meen, zo, het het is Het voelt wel... precies hetzelfde. Precies, hè? ja. Precies. En het, het wendt misschien ook wel op dezelfde manier, uiteindelijk. Ja. Als je het lang genoeg doet. Ja, en dan kan er steeds je een meter voor gebruiken. De eerste keer als je vent... Uh, nou, dat doet hij dan misschien op uh, puur doors, vermogen die klimtol afgaan... nou die, die zaten met z'n beide benen op de grond en zeiden van... dit ga ik nooit meer doen. Dit was zo vreselijk en dit doe ik nooit meer in heel mijn leven. Ja. Maar natuurlijk uh, hebben mensen... die een beetje hoogtevrees hebben bij Defensie. Echt wel. Maar hoe vaker ze dat doen, hoe minder erg het wordt. Want iedere keer bewijzen ze maar steeds opnieuw aan zichzelf... Dat, dat er niet gebeurt wat hun denken... wat eruit gaat komen. Dus iemand begint... Uh, iemand die heel bang is op de klimtel... en na uh, ik noem even tien jaar... Uh, ja, lijkt het of die vent te comfortabel is bij het spreken. Ja. Ja, het is een mooie metafoor. Ja. Want dat werkt inderdaad ook wel uh, zo. Als je jezelf aanleert om wel over die. Uh, wel een stapje terug af en toe te doen. En wel even, want ja. Op een gegeven moment wordt het ook, gaat het ook in je systeem uh, zitten. Ja. En herken je het ook wat je zegt? Dan val je minder diep. Omdat je het snel herkent, denk ik. Gewoon ja. van. Ja. Dit is ook niet helemaal goed. <laughs> dit moet ik eigenlijk niet doen. Ja. Dat ja. ja, is wel uh, mooi. En wat staan er voor we plannen nog uh, dit jaar op het programma? Voor, uh, voor KNAK? Want je zei al we ik ga allemaal. Yeah. nieuwe dingen aan. Ja, we gaan naar iets met een fotoshoot doen, eh, blijkbaar. En dat is niet alleen omdat we modellen willen horen, maar dat is weer voor <laughs> een volgende campagne. <laughs> uh, en, uh, ziet het ziet als... er trouwens wel heel mooi uit, vind ik. Al. Die video's ook. Het is dus, uh, mooi gedaan. Ja, ja. er zijn uh, allemaal hele grote mensen met uh, veel camera's en noem maar op. En dat is echt hun uh, beroep, uh, onder andere, wie uh, dat allemaal in elkaar zet. Dus uh, dat is echt... Uh, of sommige mensen hebben gewoon een functie bij Defensie... ...die dat te doen. Dus uh, oh ja, ja. dat is echt mooi. Ja. Um, maar dat wordt ook helemaal gemaakt door de mensen van Defensie dan? Ja, meestal oh, wel. Dat ja. helemaal niet. Maar. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, woensdag is een fotograaf... Uh, Hilly James, die kennen uh, soms veel mensen... ...die maakt schitterende foto's. Um, en die komt foto's mee... ...en die heeft als beroep binnen Defensie... Uh, ...na een bepaalde functie om foto's te maken binnen Defensie. Oh. Yo, ja, van dus, een uh, defensiefotograaf. Ja, ja precies. Cool. Om het te even komen. zo te uiten. Ja, dus... Um, en we ah. proberen gewoon binnen te komen... bij bepaalde opleidingen. Um, en die stap dat uh, of het nou eerlijk gaat of oneerlijk. dan maakt ons... Uh, in ieder geval... <lacht> moet ik, even mezelf, ik moet het bij <lacht> mezelf houden. Ik, mij maakt het niet uit nee. hoe dat gebeurt... als we er maar komen. Ja. En dan, dan gaat dat vanzelf meer effect geven. Dus uh. een... ja... Een soort domino-steen. Kijk, we hebben hier en daar echt wel domino-steen omvergegooid en het begint al te lopen. En soms, bij, soms moet dat, do, dat setje, dat je nog even. Ja. En uiteindelijk gaat dat echt wel vallen. Ja, het gaat, het gaat heel snel, ja. volgens mij. En, en lekker, en goed. Op ja. Instagram ook, ik zie veel voorbij komen. Ja. Dus uh, de, je moet woensdag weer op de foto. Ja, <lacht> zoiets. Ik weet het, ik moet er eigenlijk nog even een keer goed inlezen, maar... Uh, dat is weer het begin van. En dan zullen we het er vast daar wel over hebben wat we allemaal gaan doen weer. En vind je het ook leuk om dat soort dingen te doen? Um, ook om bijvoorbeeld nu hier zo over te praten en zo. Ik weet dat je het doet van een bepaalde overtuiging om anderen te helpen voornamelijk. Maar vind je ja. het ook zelf ook wel leuk om te doen of <laughs> doe je het met een beetje? Um, en Moet ligt je een beetje zelf in... doorheen bijten. Ligt een beetje aan het onderwerp. Want nu hou ik natuurlijk nog best wel lucht erin. Ik kan er ook dieper op ingaan. Dat... nu pakt mij dat niet meer zo. Uh, maar af en toe als ik het over dingen heb, mijn voorlichting en over precies wat allemaal is gebeurd dus wat, detail, wat voor detail, dan kan me dat natuurlijk wel eens raken uh, buitenom die details vind ik het ergens ook wel leuk ja. want ergens, en dat moet ik ook niet, dat is een, dan weer een hele uh, valkuil uh, van zo, zoiets doen um, is dat dat alles wordt en wat ik bedoel dat uh, ik, ben, ik ben Bob en ik heb een uh, trauma en een depressie nou, dat is leuk voor Bob maar dat is niet wie Bob is. Nee, Ik moet me niet gaan Precies. identificeren met dat de rest van mijn leven. Want als dat er bijvoorbeeld niet meer is... dan zou ik straks weer buiten helemaal gezet op de zoek van uh, en nu? Ja. Daar moet ik voor waken. En dat is heel moeilijk en dat is een dun scheiderslijntje. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is uh, lastig. Um... Hoe doe je dat? Want dat, vind je, dat is ook wel iets waar ik ook wel een beetje mee... Uh... Ik heb natuurlijk ook wel een soort van mentale geschiedenis mm. achter de rug. En een bipolaire stoornis. En... Uh... Als ik ook deze podcast heb ik nu een maand of zeven niet gedaan... Ja, dan ben ik dat wel een beetje kwijt ook, weet je wel. Dan zit ik daar niet meer de hele week in. Ook niet met de andere mensen erover te praten en ja. zo. En nu doe ik dat wel weer. Dat is best wel pittig ook gewoon. Ja. Dus ik merk dat ook wel. Dat het wel uh... ja. Ja, het is, uh, ja, ik vind voor mij, het heeft twee kanten die me daaien. Eén, ik help heel veel mensen mee. En dan geven we echt uh, ook heel veel voldoening ergens wel. Ja. Um, maar ja, ik moet ook snappen dat ik me... Um, mezelf af en toe even de handrem aan moet trekken. Um, en nu ben ik er vol mee bezig. En ik weet echt niet hoe lang ik dat zal blijven doen. Um, maar ik moet voor mezelf ook begrijpen. Stel voor als dat wegvalt bijvoorbeeld. Of ik, ik heb er geen zin meer in. Uh, dan ben ik gewoon nog steeds bob. Ik denk dat het ergens... En dat is, dit is voor ieder persoon anders. Want ik denk voor iedereen die in deze wereld zit. Van uh, mentale gezondheid. Of hoe je het ook doet. Um, je, moet, je moet het een beetje gescheiden houden. Dus van ik ben nu, nu ben ik vanuit mijn rol aan het spreken, maar ik ben ook gewoon Bob. Dus als ik straks zo'n een feestje ben, wijs, ik ga niet naar een feest, maar als ik een <lacht> feestje ben, um, dan ben je gewoon Bob. Dan ben je gewoon die persoon uh, wie vijf, 25 is en gewoon een mens is. Uh, dus het is ook een beetje aan de andere kant van hoe zet je die vent of vrouw neer? Want... Ja, dat is ik snap wel wat je bedoelt. En ik probeer dat ook zelf altijd... Als ik naar een feestje zou gaan meteen... dan zou ik ook gewoon lekker rob in mijn ja. geval uh, zijn. Mm. Maar ik weet niet, het is toch wel het... Uh, wat ik voornamelijk merk... is dat ik het als ik het er te, te vaak met mensen over heb... Dus nu, en soms dan gebeurt het wel eens twee, drie keer in de week... als ik een uh, volle week heb met afspraken en zo... Ik denk van nou, ik moet wat extra opnemen. Dan zit je wel, precies wat je net ook zei... dan zit je een beetje in die wereld. Dus dan moeilijker eraan te ontsnappen. Ja. Zo, en dan ga ik mezelf ook steeds... wat ik ook vroeger deed... toen ik echt nog vol in die therapie zat... me een beetje identificeren met al die problemen. Dat dat ook is wie ik ben. Dus ik vind dat ook wel een lastige scheiding. Jou, om ja. Die, uh... ja dan, in ieder geval... dan praat ik weer echt puur vanuit mezelf. Wat ik denk... wat mij helpt... en wie dat heeft ook helpt of hoe... Um, als je er alleen al bewust van bent... dan ben je al twintig stappen verder daarin. Ja, ja. Ik hem nou meerdere keren, je bent stappen verder. Uh, maar je bewust van zijn, dat kan je eventueel ja. wel behoeden van die uh, valko wie eraan aan zit. Ja. Ik ben van mening ze iets als dit als de praatkamer of wat dan ook dat er echt heel goed is. En ik denk dat het meer nodig is dan ooit. Want eerst was het er niet. Dus vanaf mijn pad gewoon niet, nou niet te Het moet ook niet miljoenen nee. zijn. Maar zoals dit soort initiatieven, dat helpt er allemaal aan. En er zijn echt wel mensen die er wat aan hebben. Dus ik denk dat het belangrijk is dan ooit. Um, maar we moeten niet uh, met z'n allen... En dat is echt een paradox van... Bijvoorbeeld, ik zeg... We moeten praten over gevoelens. Maar ik wil eigenlijk ook niet dat... Uh, het um, een trekker wordt voor mensen. Nee. En dat doe ik... Dan kun je zeggen, nou, Bob, leuk verhaal... Maar dat doe je zelf toch ook? Ja, dat is een moeilijke eraan. Want Precies, ik, dat ik, is ik, het. Ik, Sommige mensen zeggen, ja maar Bob, jij bent uh, alleen maar zielig gaan doen. Nee, je doet af en toe een zielige post Of je doet uh, je zielig verhaal om aandacht te vragen. Dus er zullen vast wel mensen zijn die dat denkt. Ja. dat is niet mijn doel. <laughs> nee, is dat is niet absoluut doel. niet mijn doel. Nee. Alleen ja, dat, zo kan het wel lijken. Ik kan begrijpen van andere mensen. Of van andere lui die dit luisteren. Of iets anders die denken, van, ja maar Bob, ben je nou gewoon niet alleen maar aandacht aan jezelf aan trekken? Ja. Van Nee, dat is niet het grotere plaatje. Zou ik er aandacht mee krijgen? Ongetwijfeld. Want ik krijg af en toe, oh, Bob, je bent zo zielig. Van, nee, ja, prima. daar ben ik al lang voorbij. Ik, ik hoef niet zielig te zijn voor mezelf. Ik heb alleen een grote doel om iets bespreekbaar te maken. Om... Ja, ja, dat is het. Nou, Eigenlijk hoe zielig ik ben geweest. En ja, ik zeg niet dat ik de zieligste persoon uit de wereld ben geweest. Vast niet. Dan zijn er echt mensen die het af en toe erg hebben. Uh, maar om dat te ergens te kunnen voorkomen. Ik gun, het, ik gun het niemand, zeg maar, om diep te zakken. In ja. ieder geval niet dieper dan nodig. Dat is ook wel mijn motivatie. En dan moet je dat soort kritiek af en toe aan de kant leggen. Ja. Er zal vast iemand uh, zijn... wie uh, over mij op jouw okay, pakket Bob... Uh, leuk verhaal... Uh, die trekt alleen maar aandacht. Of uh, Rob, uh, die zit alleen maar... er zit een grote doel achter. En... Ik vind dan ook meer, of als hij, dat, hij of zij dat niet kan zien... dan zegt dat ook heel veel over persoon. Ja, dus die zal zeg, dat nooit doen. Helemaal zo. Die ja. zal misschien alles opkroppen... en die uh, komt er in z'n jaar achter... dat het toch allemaal niet werkt zoals het uh, ja. werkt. Ja, hey, ja, en precies. dat is dan zijn of haar probleem. Lekker ja, belangrijk. Ja. Maar het is wel een valko waar we gewoon bewust van moeten zijn. Zo ja, man. het is ook een beetje... het Sterker nog, bij mij is het ook wel de laatste tijd... en nu ik weer begonnen ben valt het alweer mee... maar ik heb het ook heel lang wel volgehouden voor anderen omdat ik weet, ja, die hebben er wat aan. En dan mm. inderdaad, als er iemand mij stuurt... Oh, mijn broer die uh, heeft uh, autisme in mijn laatste podcast geluisterd. en ik snap mijn broer veel beter. Ik denk ja, dat uh, is precies de reden waarom ik dit ja. ding uh, maak. En helemaal niet voor mezelf. Nee. Want als ik het eigenlijk puur voor mezelf zit... Dan zou ik denk ik al lang gestopt zijn. hij je in deze tool gezeten? Ja, dan waar had ik, ik daar zit, gezeten. Je zit veel lekkerder op jezelf. <laughs> ja, hij zit prima. <laughs> dus ja. nee, dat is, wel, dat is ook wel een moeilijk ding. Ja. Ja. Ja. Hij is echt het uh, meest lastigste uh, uh, van alles uh, in uh, dit wereldje. Ja. en ja, daar moeten we gewoon ja, blijven anders in herhalen, maar daar moeten we gewoon bewust van zijn, ja nee, en, en uh, meer niet ik vind ja, het ook heel goed dat jij dat doet ja, <laughs> ja ik ben daar ook gewoon op um, ik had een keer een gesprek met een psycholoog, ja, ik heb natuurlijk zoveel gehad ja, sommigen, bijvoorbeeld Bob uh, identificeren zich uh, met pd6, en dan is dit nog niet zo per se, dit is natuurlijk geen pd6 wat we hier zitten te doen, hè, uh, om het even grof mm -hmm. uh, te zeggen alleen uh, uh, af en toe en nu gaan we weer een hele andere kant op front verhalen, want het verhaal. Nou. Nou, um, en nu quote ik ook wat zin hoor, niet dat ik al die wijsheid aan mezelf <laughs> heb getrokken, laat ik dat even voorstellen. Um, er zijn mensen die identificeren zich bijvoorbeeld alleen met een P6 of een depressie, of weet ik allemaal. En, dan krijgen, en ergens is het zo goed hè, dat ze dat erg vinden want dan je oh, wat zielig. En dit en dat. Even, het is dus een beetje een moeilijk onderwerp, want ik kan mensen op hun tenen... Of, ik ja, mm -hmm. ben heel open, ik kijk anders om mijn verhaal. Maar, um, dat is heel erg. En Ergens is het goed, want we moeten de schat zien van de depressie... of welke zon is het. en ook, dat dat erg is. En daar moeten we wat mee. En Dat, dat is ook nou, zielig, of dat is treurig om iemand te zien in die staat... of je ja. is het zelf aan meegemaakt, dat is echt treurig. Alleen, ja, dat is iets van heel de mensheid. En al die aandacht kan ook rechtsaf verkeerd werken. Dus stel voor, uh, stel voor, ik kom dan vol met mijn verhaal... en ik krijg natuurlijk heel veel... Uh, nou, die eerste video van knakmomenten zien... nee, hey, respect Bob, je dit doet. En, uh, je bent een held en dit en dat. Nou, iedereen heeft een andere definitie van held. Uh, maar er kan heel veel... natuurlijk ja, doet dat wat me. Als ik zo'n reactie lees van... nee, hey, Bob, je bent uh, echt dapper hoor. En uh, dit, tu dat geeft me een warm gevoel. Alleen, uh, dat moet niet mijn drijfveer zijn... van de rest van mijn leven. Want dat valt vroeg of laat. Ja, ik denk niet over 60... jaar dat uh, iemand met vier op een knap moment ziet en mij een bericht gestuurd. Van hé <laughs> hey, uh, Bob, ben je een dapper joh? Dat, dat denk ik niet. Uh, zo realistisch kijk ik natuurlijk ook naar. Ik overdrijf natuurlijk weer een beetje. Um, maar dat moet niet uh, jouw drijfje zijn voor de rest van het leven. Nee. Want dat, dat, dat zijn ze ook bij het MGGZ daarvan. We zien ook mensen die dat dus doen. Die identificeren met. En er is trouwens veel meer bij, bij Defensie dan alleen pt Want nu. Uh, Oh ja. Dus ik een ja, beetje tuurlijk. mee in de. Wat die, oh, je hebt mentale. Bron oh je ja, PHS. Dat is, dat is <laughs> ja, altijd. Het. Ja, maakt niet cool. uit, uh, want we hebben allemaal. Trouwbaar is het meemaakt. zijn ja, geen ja, ja. dus mensen, we hebben geen depressies en weet je, Nou, prima. <laughs> um, maar, um, of uh, je identificeert je altijd met een depressie. Er is een dat je daar bent uitgekomen en weet ik allemaal En buiten dat, het is natuurlijk heel moeilijk om eruit te komen. Ik heb daar zelf natuurlijk ook ervaren mee. Um, maar we moeten dat, ja. Ja, dat is ook een moeilijke vraag voor, eigenlijk voor iedereen. Ja, hoe, reageren, hoe gaan we daarmee om? Er zijn ook mensen wie niet... Wordt het gewoon in huishoudelijke sfeer gezegd... Van, nee, hey, echt respect voor jou. En zij, daar keer goed op gaat... En je blijft dat zoiets doen... En je krijgt dat keer... Ja, dan wordt dat een way of life. Ja. ja. En dat bedoelde ik dus helemaal... Nou, na, na, na de tijd terug met het identificeren van mijn met stoornis en, en met depressie en weet het allemaal. Uh, dat is niet wie ik ben. Nee, precies. Het is een onderdeel van mijn leven. En ik probeer mensen voor te behoeden en te helpen waarin die nodig zijn. Net zoals dit. Als een praatkamer hè, wat meer uh, openheid in te krijgen. Hè? Dat mensen inderdaad wie zitten te luisteren en denken van... Hey, hier heb ik wat aan, hier kan ik wel mee. Of, Kom ik dat is mooi, dat is mijn doel. Ja, nou, grappig dat je dat zegt. Want ik heb ook uh, een tijd lang heel veel medicatie moeten slikken. Uh, vijf jaar geleden. En toen had ik ook precies dat gevoel van... Ah, ik ben uh, best wel zielig. Uh, dat ik dit nou heel mijn leven moet doen... en oh, ik uh, heb een bipolarist... en nou, ja, wat, wat, ik ben eigenlijk wel gewoon best wel zielig... en er komt gewoon maar niks meer terecht voor mij. En, uh, en dat was heel dus, dat had ik mezelf zo wijs gemaakt... dat dat gewoon dat werd wie ik uh, was, zeg het. Ja. Ja. En daar heb ik toen echt heel erg mijn best voor moeten doen... om dat daar allemaal een beetje los te laten. En soms zie ik inderdaad ook wel mensen op Instagram voorbij komen... dat ik denk, oh, je zit er echt nog vol middenin... in, in dat proces van... Ja, het is, de, die ellende gewoon. Ja. En, en die, die, die diep donkere plek waar je dan in zit. En het is natuurlijk... Ik ken hem heel goed. Helaas komt hij ook nog wel eens een keer terug. Maar het is, ja, is zoiets zonde als je jezelf gaat zien... echt als in plaats van iets wat je overkomt... wat niet per se jou is... maar dat je ja, dat je, je dus inderdaad precies identificeert... Ja. gewoon met, met ja. zo'n zo ziekte. Ja, dus... Maar je moet, ergens moet je dan ook... Ja hulp krijgen daarin. Uh, want het is heel moeilijk om dat natuurlijk op een gegeven moment zelf te zien. Om Van, dat zelf te zien, ja. Dat ja, kan je niet de, zien. dat je dan niet bent, zeg maar. Je zit er en middenin. Het, op een gegeven moment, ik, ik loop naar anderhalf jaar therapie, op een gegeven moment om een max had ik, uh, voor max, uh, ook wat het MGGZ aankon, Zou ik drie keer in de week uh, therapie te doen, want uh, ja, dat was toen uh, nodig. In ieder geval dacht ik ook en... Uh, drie uh, keer in de week? Ja. Drie keer in de week uh, trauma dingen om uh, maar net voor een bepaalde uh, tijdstip uh, of datum uh, er vanaf te komen. De, zo werkte het natuurlijk nee. niet, maar dat is in mij bleef was dat de beste manier. Ja, ja, ja. Maar goed, dat was, uh, dat was toen. Um, um, dan was dat alles in mijn leven. Want uh, op een gegeven moment, mijn werkvloer even weg, ik werd uh, even op thuis uh, gezet, zeg maar. Van, uh, bij Bob, niet handig om te werken. Nou, dat was ook echt niet handig, want het ging echt niet goed. ik werd op een gegeven moment Buiten mijn traumazone is ook heel depressief. Uit niks, of ja, niks. natuurlijk heeft dat al een reden. Maar, ja. uh, dus Wat was dat het was was dan bij had... jou? Waarom, waarom werd je toen zo depressief? Um, nou, ik begon met traumatherapie. En, nou, ik voelde natuurlijk helemaal niks. Want ik had geen... Uh, ja, ik heb wel eens heel goed in worden met uh, het afblokkeren, maar niet ja. het, uh, het omgaan met. Dat was heel slecht in. Of eigenlijk, dat deed je gewoon niet, want ja, ik richt het, het helemaal niet Het toe. was er gewoon niet. Nee. het was gewoon niet. Tuurlijk was het wel, maar heel veel, ergens in een dikke, dikke betonnen muur zat het er ingebouwd. En ja. kon komt tegenaan zijn wil, kwam niet uit. Maar hun, het gezet, even uh, grof gezegd, die ze met een betonnen hamer uh, tegenin gaan rammen. Net zolang totdat er een gaatje kwam en uh, dan oh, uiteindelijk begint dat beton af te bruikelen. Maar daar wist ik helemaal niet hoe ik mee moest omgaan dat had ik ook nooit echt geleerd, ja, wist ik toen uiteindelijk. of op dat moment wist ik dat ergens wel een beetje, maar dat, ik toen, dat heeft me echt nekt, want ik voel me, ik voelde eerst niks, even grof gezegd, ik, ik voelde niks en opeens voelde ik heel veel. En toen voelde ik dus echt hoe slecht ik moest voelen en hoe verdriet huilen deed dus nooit bijna nooit huilen. En toen opeens iedere dag, iedere uur, weet allemaal. allemaal... Het, toen voelde ik me echt heel slecht. En nou, dat is dus... Op een gegeven moment kreeg ik toen... Ik buiten gezet... hoef nou uh, buiten mijn traumazone is... Waarvoor ik daar dus ontsprong kwam. Je zit ook in een depressie. En uh, dan vind ik... Nou gelul, dit, dat... Uh, maar pak je niet. En uh, nou, dan ben je... Depressie? Uh, ja, depressie. Wat? Nee, nee weer? nou En op een gegeven moment... Uh, ging, toen brokde het echt af. En nu kan ik daar op terug relativeren... Hoe ik erin zat en noem het, Maar dat was toen echt verschrikkelijk. Kon je ook niet meer... Toen je er voor de eerst dan die... Dat zeggen ze weleens toch? Als je zo uh, dam hebt die dan breekt en het komt er allemaal doorheen, dan is het ook niet meer te stoppen. Nee, en het ging echt bergafwaarts doen vanaf dat moment. Ik had het eerst, ik was, nou, ze concurreren niet binnen een uur of anderhalf uur in de depressie, dat heeft nee. uh, iedere maandag dat ik naar werk reed... ook mijn psycholoog probeerde te bellen, noem maar op. Het ging echt niet goed. Uh, nou, op een gegeven moment ging dat zo zeggen dat ik bijna op een gegeven moment klaar was met mijn leven, of bijna ik was eigenlijk gewoon klaar met mijn leven en dat heeft uiteindelijk gelukkig een andere wending gekregen. Uh, maar dat ging echt slecht. En nu op een gegeven moment heb ik, uh, nou, ik ben er uiteindelijk uitgekomen. Antidepressiva gekregen. gekregen, dus ik niet nog steeds. Hè, want de mensen, sommige mensen hier, uh, die, die weten het wel, maar dan moet je een paar maanden daarna ook nog zeker, Dus ik mag het straks gaan afbouwen. Ook super spannend, want ja, kan dat weer een beetje depressief vormen. Na een jaar ben ik ook klaar dat ik niet iedere dag een pilletje hoef te slikken. Dus ik ben ook wel weer bereid om uh, dat risico te nemen. Uh, ja, dat was echt verschrikkelijk. Nou, dat is. Uh, ja, dat heeft me ook wel genekt op andere manieren. Ja. Ja, want ja, dan weet je eigenlijk ook helemaal niet op wat je overkomt. Al die emoties. Nou, Op een gegeven moment zit je zo diep die in een gevoelens. De, de, depressie, hè, dat gelukstofje, wat ik altijd van het simpel te zeggen, dat werd gewoon niet meer aangemaakt. Nee. Dus, maar, ik kon gewoon niet gelukkig zijn. En dat, uh, dat doet echt wat mee. Hè? En op een gegeven moment breekt je af en dan ben je echt. Ja, en uh, op een gegeven moment, het MGGZ is niet als een minder zeker. Alles behalve, maar ik, ik, ik, ik pakte de hulp niet aan. En ze kunnen je niet winnen, zeg maar. Tot op een gegeven moment dat het echt heel erg wordt. Had je ja. toen wel medicatie? Of pas daarna? Uh, ja, nee, dat wou ik niet. Nee. Ik zei, ik ga geen pilletjes trekken. Ik ga me niet anders voelen. Ik was in de waanidee. Ja, dat was ook een heel ander persoon. Ja. En dan uh, ga je natuurlijk even op internet wel lezen. Ja, gevoelens afzwakken. Dit, dat. En dan vind ik, ja, dat ga je niet doen. Ja. Ik was fucking depressief, <laughs> zeg maar. Ik kwam me bijna zelf verkopen. Maar dat ging ik nee, niet doen. Dat niet. Ik ga niet iets doen wat uh, me helpt. Nee, nee, nee. nee. Bob, je kan naar een uh, open kliniek uh, bij Defensie. En uh, je mag altijd weg wanneer je wilt. Uh, maar dan kan je het in ieder geval, om, want het gaat niet goed mee. Nee, ga je niet doen. Had ze iemand, nou, ik zei, dat ga ik niet doen. Achteraf heb ik gezegd, Bob, had je dan nou maar gedaan? Want dan had je misschien beter doorheen gekomen. Ja, wat uh, is nou een open knie. Je mag weg wanneer je wil, weet ik allemaal. Nee. Nee. Nee, want zul zien dat ik niet weg mag? Ja, maar... Je mag altijd... Ja, uh, ja nee, maar, nee. Nee, nee. Zit ik weer nee, nee, lullen niet. tegen mij nee, en dit ja, en dat. Ja, ja, ja. Ik pakte de hulp gewoon niet. Uiteindelijk, die medicatie is wel maar aangebouwd... want het ging echt niet goed. En dan voel je in het begin kloten... en dan pas dan vier weken werk. Ja, dat weer. is ook weer zo. Dat toont. is ook een hele rit. En dan moet het maar net <laughs> werken natuurlijk. Ja, ook dat. daar nou, heb ik dan weer geluk mee de eerste keer. Alleen, ja... Ik was zo ver dat ik het gewoon allemaal niet zag. En ik wou het ook niet zien. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel jaar geweest. Ja. Dat is een beetje kortom... Uh, de depressies de heb je in... Als uh, dus je de officiële term opzoekt... heb je naar zoveel dagen al... Ben je depressief? Nou, Je hebt depressief en dan heb je depressief om het zo te noemen. Ja. Uh, iedereen is wel een keer down. Alleen ja, als het heel lang aanhoudt, ja, dan wordt het alleen maar erger. Ja, dat is iets anders dan een beetje down zijn. Ja, een beetje is... down zijn. Ja. Ik wil niet uh, dat dat ook niet kloten is, want dat zal dat ja, Nee, dat is ook on... heel vervelend. Dat is heel vervelend. Ja. Alleen, ja, dat heeft me echt wel genekt. Had je ook thuis? Had je een gezin? Uh... Ja, ja. ik heb een gezin. Ja, ja, je hebt. Je hebt ik heb geen doen. kinderen. Laat ik dat uh, voor de mensen. Ik heb een uh, vriendin nu. Um, toen niet, op dat moment niet. Ik heb een broer, zusje en vader en moeder, maar daar deelde ik gewoon niks mee. Ook niet? Met nou, je familie ook niet? Nou, mijn broer je misschien af en toe, maar... Nee, gewoon niks. Op een gegeven moment, mijn psycholoog, moet je ouders bellen? Ik, ik schaamde me. Dat was mooi, ik durfde wel mijn paar, maar niet ja, tegen mijn ouders uh, te vertellen. Dat heb ik uiteindelijk natuurlijk wel verteld. Maar ze wisten helemaal okay, niet. niet. Ik, kon oh, allemaal oh, gewoon, oh, ik zette gewoon weer een masker op thuis. Nou joh, niks aan de hand en uh, dit en dat. Hoe uh, gaat het op je werk. Maar ja, goed. Ja, goed joh, niks aan de hand. <laughs> op een gegeven moment moeten we wel uit Mgz en, uh, ah Bob, we zijn vroeg thuis. Ja, ik moet uh, morgen lesgeven Twisjes, in Nederland. Smisjes. Gelul. Ja, ja, ja. Zo band. Ja. Uiteindelijk hoefde hij helemaal niet voor te zijn en, uh, uh, maar dat heb ik allemaal zo, uh, wel uh, wetende om Heb ik mezelf eigenlijk alleen maar mee in de finish te sneden. Maar ja, dat deed ik gewoon zo. En uiteindelijk wel verteld, toch? Zeker of, nog steeds niet. Ja, ja, nee, dit is de eerste keer dat ze het horen. Ja, nee. Precies. Dat zou het zijn. Nee, uh, nee, die weten er helemaal vanaf en hoe en wat. En nee, ik ben er nu gewoon open over. Waar je ook trots op je? Uh, ja, ja. Natuurlijk op een gegeven moment in de eerste is je ergens bezorgd, van ze uh, bezorgd. Oh jee, en dit. En daar was je juist ook bang voor dat ik niet meer vertellen. Jou, ja, dan worden ze te bezorgd. Ja, uh, We zijn zijn psychope. Ja, dus misschien is het maar goed als iemand een keer bezorgd over Ja, Want het zijn het jou gaat dus niet, goed. Uh, <laughs> niet ergens ja. die bezorgd? kind. Dus eh, nee, ik mag. Uh, maar uiteindelijk ook wel respect manier hoe ik er nu mee omga en uh, hoe ik het probeer om te zetten. Ja. Uh, maar ik dacht dan van ja niet, niet uh, allemaal. Ja ik liet mezelf gewoon niet helpen of ik wou het ook niet zien. Nou uiteindelijk heb ik het natuurlijk wel gezien. Anders heb ik het niet gedaan. Nee ja, precies. Uh, maar dat is ook een hele lange weg geweest in de depressie. Het is volgens mij heel het verhaal is een grote uh, reclame om het gewoon wel te doen. Om ja. Om wel... Ik hoop het. <laughs> het wel ik, ik, ik maak het even niet het mooier dan het is, maar. Um, ja, zolang je het zelf echt wil, als je behandelbaar bent, zoals ze het uh, mooi zeggen... Uh, dan kun je echt een heel hoop komen. Ja, en je bedoelt behandelbaar als je het wil, zelf toelaat. Uh, ja, als je het toelaat. Ja. Kijk, ik was toen ook wel behandelbaar, want ik deed echt wel rondin, maar niet, niet altijd. Maar nee. dat is ook wel een proces en dat snappen die lui ook wel in leren over zitten. Want die hebben daarvoor geleerd en um, ik ben echt heel lovend over het MGGZ dan. En tuurlijk worden er fouten gemaakt. En er zijn die psycholoog van mij ook, ja, ook wij zullen af en toe een fout maken... En soms krijgt iemand niet te hulp, misschien wie die moet. En wat ik in ieder geval hoor dan van buitenstaanders... dat bij GGZ af en toe nog even een tandje erger kan zijn. over een ja dat, dat is bizar. Ja, tuurlijk, dat ja. dat zou eigenlijk niet mogen, maar dat gebeurt helaas. Uh, maar uiteindelijk, die hobby die ik heb gegeven is echt goed geweest. Ja, ja maar Tot wat, van wat je zegt, er worden daar ook gewoon fouten gemaakt. Dus tuurlijk. het is ook niet in één dus keer... Er zijn ook mensen zijn ja. naast mij... wie zeggen het GGZ is kut, en weet het allemaal. Tuurlijk. Alleen vaak... En dan kan ik echt alleen over het MGGZ praten, hoor. En die, uh, in het MGGZ heb ik natuurlijk gehoord uh, dat iemand zes maanden moet wachten met depressie denken van... Uh, nou, pittig. Dat uh, wordt <laughs> ja. heel uh, zwaar uh, ja. um, op andere ah, En er zijn ook heel veel mensen die, die niet meteen de juiste behandeling krijgen, ja. niet de juiste diagnose ja. krijgen. dat gaat heel vaak fout, maar ja, ja je moet toch wel ergens brieven. Ja, maar het MGGZ, uh, ja, als iemand zegt van ja, klote, dit, dat. Soms zit daar dan ook een fout bij de persoon zelf of zo. Ik kan overal mee naar de pet gooien en uh, liegen tegen die lui. Zeg van, ja. ja, ik ben bezig met uh, sporten. En ik, uh, ik heb een wandeling. Ik, ik kan een mooi verhaal op handen. Maar dan ligt het ook een bij de persoon zelf. Ja, Fijt. En ja, ik kom binnen een week terecht bijvoorbeeld. Bij het MGZ en heb uh, gezet. Echt? Ja, uh, binnen ja. een week? Ja, dat was bizar. Ja, ja, nu is het twaalf weken. Maar uh, het was toen nou, best wel erg bij mij. En uh, ik kom binnen een week terecht. Uh, schitterend. Ja. En geluk, echt geluk mee gehad. Uh, want nu is het gemiddelde wachttijd 16 weken, dus uh, het is natuurlijk uh, niet zo erg als uh, in de burger, maar ja, nog steeds, is ja, nog 16, 16 weken zit dan als je, dan je ja, problemen hebt. Ja. Uh, en dat zijn natuurlijk genoeg tussenwegen bij ons nu, gelukkig, uh, om dat een beetje te ondervangen. En waarom zijn er nou dan nou meer? Komt het op dat jullie er zijn? Zou misschien kunnen, maar ik denk, uh, <laughs> is het ook... Uh, ik ben natuurlijk niet, uh, ik ben niet een afgevaarder van het MGGZ, maar... Uh, corona, etc. heeft natuurlijk, ah, ja, natuurlijk invloed gehad. Ja. Uh, Afghanistan, wie helemaal uh, weggetrokken is, heeft heel veel veteranen die daar zijn geweest. Behoorlijk een doorn in het oog geweest. Uh, Rusland die oorlog kan weer uh, dingen ontwaken bij mensen. Uh, dus dat, zeker, dat kunnen allemaal redenen zijn dat het vol Ja, dat is waar. En ik denk, ja, er zal vast wel ergens een procent aandeel in zijn dat wij er proberen te zorgen dat mensen wel hoofd zoeken. Ja zal vast een aantal Dat denk ik wel, ja. Ik kan niet uh, inzien uh, hoeveel dat want het is natuurlijk een hele erg geheimhoudingsplicht binnen zoiets. Uh, en dat hoef ik ook niet te zien. Maar je weet het uit je eigen reacties die je uh, Ja, ik weet bijvoorbeeld zelf hoeveel personen... Uh, en het is echt niet mijn doel met iedereen die bij mijn probleem komt, om die maar bij het MGG... Want ik weet ook uh, wel dat niet alles hoort daar, zeg maar. Nee. Van prima dat je... Dat heb ik dan niet gehad. Dus, uh, dat je kavia is overleden, maar je hoeft niet meteen naar het MGGZ toe, zeg maar. <laughs> nee. Maar mag ja. je best verdrietig om zijn. Ja, mag het, heel, dat is prima. Ja, ja. Maar je hoeft niet altijd meteen naar een psycholoog. Dus het is ook niet mijn doel om iedereen bij het MGZ uh, nee. uh, terecht te krijgen. Sterker nog, het is denk ik ook wel een stuk minder noodzakelijk uh, hoeft het te zijn. Als je gewoon meer praat ja. over dit soort dingen. Ja, dat, dat, dat zeggen ze nu ook. Ik uh, ga het straks het einde van mijn traject in. Uh, Bob, je hebt nu steun bij ons. Dus ergens mee in je achterhoofd heb ik van... Ja, ik ben niet zo goed dankzij hun en daardoor... Uh, maar ik moet ook leren om het gewoon... Als, die psycholoog, die behandelaar, wie het ook is... als die er niet is... en dat is echt nou heel makkelijk... dan moet ik echt nog gaan leren hoor... Uh, dat ik het gewoon met andere mensen moet oplossen. Ja. Niet met die psycholoog moet sparen... maar dan kies ik mijn andere sparring, uh, partner uit. En dat is gewoon, daar heb ik dan niet altijd psycholoog voor nodig. Nee. Okay, natuurlijk was het zo waar maar natuurlijk moet er dan iemand met verstand even naar kijken. Uh, maar je moet ook leren dat... Het, een GGZ of een MGZ... of welke instantie je dan ook loopt... Uh, dat dat niet... Uh, de reden is dat het zo goed gaat met jou. Jij bent de reden dat het zo goed gaat. Precies, ja, dat doe je zeker. En, um, en dan moet je bestendigen. Dus ze hebben gewoon eigenlijk je valkuil een beetje wat uh, zichtbaar gemaakt... Ja. ...zodat je weet, nou, daar moet ik dus niet in trappen. Ja, bijvoorbeeld. En, uh, en dan, jij bent de reden dat het zo goed gaat met mensen. Ja. Kijk, en voor sommige mensen is er nu nog heel ver weg... ...want die zitten midden in de behandeling of het begin. Maar uiteindelijk is het gaat afwikkelen... Ja, ik vind dat moeilijk. Ik vind afscheid nemen van persoon, vind ik verschrikkelijk. Nou, dat weet uh, iedereen wie me kent. Ik, uh, <lacht> daar kan ik echt, uh, als ik, ben na uh, een maand al aan iemand gehecht als het ware, zeg maar. Met <lacht> een hele uh, trouwe hond, uh, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus uh, ik vind het verschrikkelijk. En dan denk ik altijd van ja, maar ik heb die persoon nodig en noem maar op. Mijn behandelaar, was uh, op een gegeven moment mee. En uh, dan moet ik afscheid van nemen na een jaar. En die had me echt geholpen in die depressie en weet allemaal. En, en mijn trauma en dacht van ja. Maar nu gaat het fout, want nu heb ik haar uh, niet meer. Dus uh, nu gaat het echt fout. Uh, dat dacht ik. En toen zei ik, nou, dat is allemaal prima, maar je moet echt leren dat het ook met iemand anders kan en dit en dat. En dat je mij niet alleen maar nodig hebt. En toen dacht van, ja gelul, nu gaat het fout, maar ja. nu zit ik hier. <lacht> en nu kan ik dat zo zeggen, van, inderdaad, ik kan ook met andere behandelaar prima overweg. En ik was zo gebonden aan die persoon, die van, ja, jij bent de reden... Dat het niet goed met me gaat. En zij zei op papa: Nee, jij bent er jij moet de werk Ja. Ik geef je alleen maar een handvaart hier en daar. En natuurlijk, trauma is zo ingewikkeld door de werkt. Uh, daar is ze natuurlijk mee geholpen. Maar je doet het uiteindelijk zelf. Ja, maar het is, uh, ik heb exact dezelfde ervaring. Ook toen ik voor het eerst moest afscheid nemen van een psycholoog, die mij toen als eerste gewoon heel goed geholpen had. Ik had er wel een paar gezien, maar die. Daar nou, had ik gewoon geen klik mee. En deze, die snapte mij gewoon heel goed. Ja. En die heeft me ook allemaal trucjes geleerd. Waarvan ik dacht, shit, wat, wat goed. En, uh, en toen moest ik daar... Die ging ergens anders werken. Ja. Oké, okay. en nu dan? Ja. Nou ja, dan ben ik weer helemaal reddeloos verloren. en uh, Er komt niks meer voor mij terecht. En ja. uh, ik had haar hartstikke hard nodig. Dan moest ik ook echt heel erg leren om... Uh, en dat heeft zij inderdaad mij ook wel geprobeerd bij te brengen. Toch? Van, ja, maar je bent het wel zelf aan het doen. Hè? Ik rijk ja. je dingen aan, maar je doet het uiteindelijk allemaal zelf. Ja. Ik ja, denk dat het heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Ja. Ik, ben natuurlijk, ik heb dat natuurlijk dan op Insta uh, gedeeld. Van, hé, hey, ik ga nemen en nemen. Uh, oh, dat is herkenbaar, dit en dat. En, oh, ja. ja. Uh, het is echt, eigenlijk is het ook wel een beetje een. dat uh, Of het nou afscheid nemen van behandelaar naar nieuwe Of dat je één behandelaar hebt gehad en je gaat afscheid nemen van dat traject. en oh, dat je gaat hele het weer de, ja. de echte wereld in. Ja, daar ben je altijd al in, maar je doet het zonder die hulp. Dat is gewoon best wel eng. Ja. En dat mag het ook zijn, maar. Nou, ik heb het ook... Uh... Het is wel grappig ik heb nu december ben ik voor het laatst... Uh, nou, ik ben nu niet meer ingeschreven zeg maar, bij mijn GGZ-instelling waar ik altijd was. En dat heb ik ook een beetje gedaan, omdat ik er nu al twee jaar niet meer ben geweest. En ik soort van officieel nog op de lijst stond, zodat ik dan niet op een wachtlijst hoef ja, als het ja. wel nodig is. Mm -hmm. Maar toen dacht ik ook, ja, daar hou ik plekjes voor andere mensen bezit. En soms willen ze een afspraak maken, zitten ze me toch te bellen. Dus niet meer nodig om dat nou echt te doen. Dus laat ik er maar gewoon afscheid van nemen. Ja, dat voelt nu nog steeds, Ik ben nu een maatje verder... Een beetje reddeloos verloren. Zo ja. van, ook oh, staan nu weer helemaal in meentje in, uh, in deze wereld. Is natuurlijk niet zo. Als ik uh, nee. hulp nodig heb, dan is er altijd wel een huisarts of een, een manier. Ja, dus altijd een manier om ja. daar wel uh, hulp bij te vragen. Maar het voelt wel een beetje uh, ja. anders dan, dan de afgelopen jaren. alleen. Ja, ergens alleen. Ja, dat, ja. Ik moet het helaas uh, die stap nog maken. Dus ik kan uh, over een paar maanden vertellen ook uh, uh, wat jij nu meemaakt. Maar ik me, uh, yeah. ik zie nu al die horlogs weer op de weg, natuurlijk. Ja, maar en dat is ook weer... De Voco waar ik langs mee ga... maar ik maak nu alweer ernstig dan het is. En straks dan, dan is dat er niet meer. En dan zeggen hun weer... ja, maar Bob, als er wat is... dan kom je toch wel Kan al je weer altijd, ja. ja. maar... dat ben ik weer een beetje moeilijk aan het doen. Ja, maar zo is het wel. Ik zeg het exact hetzelfde. Want ja. dat, mijn vriendin zegt dan ook... ja, maar je kan altijd... en dan denk ik... ja, dan moet ik weer terug. Maar dan kom ik dus nu wel op een wachtlijst. Ja. Nou, ik heb gezien op een wachtlijst. Dan denk ik... laat maar zitten. Dan ga ik wel extra sporten. Dan weet ik veel. Ja. Weet je wel? Ja. Ja, dat lijkt me heel wel. Uh, dat moeilijk. zijn die valkuilen waar je dan soort van weer denkt van, ah oh, nee... Ja. En te het, en het zeggen, en Bob, als je een terugval hebt en het gaat even niet, heen, komt hier, wat is dan een probleem? Ja. Ja, ik weet nu inderdaad wel beter dat het allemaal niet erg is wat daar gebeurt en uh, dat mensen niet willen. Dat je ook wijsmaakt. Uh, dat natuurlijk ook wij of wie dan ook, als ik je hulp heb gezocht die stap maken. Dat is meestal de moeilijkste stap, hè. Zeggen dat het niet oké okay is, want uh, dan, dat is raar. Dus... Als ik dan zo redeneerde, ik ga nooit meer de fout maken om het twee aan mijn mond te houden. Nee, nou zou ah, ik heb niet het wel. Door. Ik heb het wel nog een keertje gedaan toen ik, de, wel, toen ik voor het eerst ook open over ben geweest. Hmm. En toen ging het daarna, ging het een tijd lang goed. En toen vond ik het wel heel moeilijk om weer, want toen dacht ik eigenlijk: ah, zie, je, ik heb nu iets heel vervelends meegemaakt. Daar ben ik uitgekomen, sterker. dat gaat me nooit meer gebeuren. En nu, en toen gebeurde het toch weer. En dan vond ik het heel lastig om voor de tweede keer te moeten zeggen. Oké, okay, ik ben eh, ik heb weer gefaald, of zo, ja. voelde een beetje zo. Het was natuurlijk ja. niet zo. Mm -hmm. Ja, dat was wel. Dat bleef toen wel. Niet. Nu inmiddels niet hoor. Als het nu fout gaat, denk ik gewoon ja, Zo, zo is het. Het is niet anders. Ja. That's life. Maar toen vond ik het wel heel lastig om ja. voor die tweede keer weer onderuit te gaan. Een Soort van. Uh, ja, een keer eigenlijk mag, niet mogen maar twee. Zo, ja, jezelf. ja, een beetje zo. Van ja, ja, ik heb het traject doorlopen. Dat kan. hoeft toch niet meer fout te gaan nu uh, opnieuw. Ja. Ja, dat kan me wel iets heel goed bij stellen, ja. Ik denk ja. dat er ook genoeg mensen zijn... ...wie dat uh, zo meemaken uh, Ja. Ja, een terugval. So, er is een het... valko waar je ingaat maar... ...als het goed is, wel minder diep. Uiteindelijk. Ja, zeker. Ja. En ja. het was ook uh, snel weer voorbij, hoor. Dat gevoel. Van, uh, ja. uh, het gaat nergens. Ik ga, <laughs> ga gewoon met iemand erover praten. Ja. Want dat, dat werd dus, de uh, vorige keer ook ja. gewoon... Ja ja dat is ook hè dat stigma van het is niet zo normaal als als ik een gaatje nu heb dan ga ik naar de tandarts nee, nee dan, nog als ik niet. dat zeg in een, in een groep dan oh ja Bob wat ben jij nou aan het vertellen dat hallo dat is gewoon normaal en uh, dit en dat ja. je voelt je niet een loser ja. als je gaatje hebt in je tanden ja nee. maar een bezoek aan een psycholoog of ja nou, psychiaters mensen met medicatie maar uh, naar een psycholoog wordt niet gezien door de meeste mensen als nou, nou, een bezoek aan tandarts, fysio, dokter, weet dan, allemaal. Terwijl het precies hetzelfde is. Dus je ja. hebt er zelfs van en je gaat hulp zoeken. Ja. Als ik mijn been breek, dan uh, ga ik echt niet uh, denken van, nou, die kan ik gewoon <lacht> in mijn eentje en... Uh, dan dan zou iedereen me aangeven ja, wat denk je nou zelf? Dan uh, ja. uh, ben je gek, ben, ben gek gewoon, want dat ga je zelf niet fixen. Nee. Ja, mm. dus als we steeds meer naar dat beeld kunnen gaan, als het, het zo wordt gezien door de meeste mensen, dan uh, dat zou wel mooi zijn. Ja. En als we het zelf ook zo van vroeg of aan meekrijgen, dat is gewoon normaal is om dat te doen. Ja, nog steeds meer begrip voor een gebroken been dan voor een gebroken brein. Ja. Helaas. ja, ja, helaas wel. Ja. ja, dat is echt jammer. Terwijl echt en Dan kunnen mensen zeggen, ja, maar het is niet, zelf, het is wel hetzelfde. Ze ja. hebben er last van en zoekt mensen wie er geleerd voor hebben om dat helpen. Ik weet niet hoe gips werkt. flauw nee, flauwdeeg. Ik, ik, ik, ik weet echt... ook niet hoe ik mijn bot kan genezen. Als ik, nee, dat, ja, dat is heel, heel abnormaal als ik mijn benen probeer te fixeren ja. en uh, dat, ga, dat ga ik weet. Iedereen weet zo, ja, ik ben geen hartscherug. Als ik last heb van mijn hart, dan... Ik ga er geen pees mee in Moet je niet bouwen, zelf gaan doen. Dat gaat het helemaal niet. gaat anders. fout. Dat gaat het heel erg fout. <laughs> ja. Maar je zit zo... En dan kan je zeggen, ja, maar dan maak ik weer een mooie vergelijking. Maar het is echt precies hetzelfde. Maar dat is echt vanuit vroeger. was bijvoorbeeld zelfmoord was een heel taboe. Dat was echt... Uh, en dat betekent niet dat het nu goed is. Dus zo bedoel ik niet zeggen. Maar ze begrepen niet waarom mensen dat deden. Nee. Terwijl het nu is het dus van, oh ja, er wordt wat meer voor gedaan. Hey, uh, dan moet je wel echt in een hele na hoekje hebben gezeten om zo ver te gaan. Ja. Dus dat is al het verschil met vroeger. Dus en het ik... twaalf, vroeger werd er ook heel vaak gezegd, egoïstisch. En, ja. uh, pff, maar als je inmiddels, uh, jij weet het ook, ik weet het ook. Daar, daar heeft het niet zo heel veel mee te maken. Nee, <laughs> totaal niet. En, dus ik hoop ziek hem dat ja, het liefst over een maand. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. We over tien jaar zeggen van... Uh, dat het niet raar is om naar een psycholoog te gaan. Nee. Ja. Geen idee hoeveel tijd erover heen nou, gaat. Ik vind man. dat uh, jullie daar in ieder geval een hele goede bijdrage aan leveren. Ja, Zeker op vlak van de mannen. Want dat, ja. uh... En jij ook. Ja, ik dit bedoel... soort dingen, uh, zaken, uh, of het nou een Insta-post is of een Facebook of uh, een podcast, uh, dat helpt er gewoon aan bij. Ja. Dus dit soort initiatieven, uh, ja, uh, ik denk dat het alleen maar bijdraagt. Dus uh, ja, moment, zeker. Uh, geef jou een compliment. <laughs> nee, <hè>? dus, uh, <laughs> ja, dat is echt wel moeilijk. Ja. Ik wilde net besluiten met jou een compliment geven. Ja. Dat het zo uh, tof is dat jullie het doen. Ja, en, ja uh, ik, denk, uh, ik vind het ook gewoon tof dat Robin en Redalde... maar ook dit soort initiatieven uh, draagt daar alleen maar bij. Ja. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Mooi werk. Ja. Dat doen wij. <laughs> <laughs> uh, nou, Bob, in ieder geval heel erg bedankt voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Tot zover deze aflevering van De Praatkamer. Heb je zelfhulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 113 of kijk op de website 113.nl. Volgende week is er weer een nieuwe praatkamer. Graag tot dan.